Ik weet dat je het haat als uh, iemand zegt: het komt wel goed, maar misschien komt het ooit wel goed. Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. Mijn naam is Rob Schaap. In deze aflevering een gesprek met Larissa over hulpverlening vanaf groep 3 van de basisschool. Een moeilijk leven met huiselijk geweld, zelfbeschadiging en ondanks alles hoop houden. Maar er zijn ook momenten waarvan ik denk: nou, het komt allemaal nooit meer goed. Dan leef ik maar even, nu maar even voor hun en dan kan ik later voor mezelf leven. In je mail schreef je. Uh... Wat leuks, namelijk dat je een soort wandelende dsm die bent, inmiddels geworden? Uh, inmiddels wel, ja. ja. Veel is er afgevallen, hoor. Maar um, zo voel ik me af en toe, ja. Ja, dat, ja, je schreef ook bij dat er een hoop was afgevallen, maar dat is in de afgelopen vijf jaar gebeurd. Vijf, zes jaar. Nou ja, ook al vroeger in de kindertijd, hoor. Oh ja, toen had dat, uh, je ook de last van dingen. Last van dingen. Ja, maar... echt waar? Ja. Oh. ja ik ja. dacht, 15 is al best wel jong om uh, last te krijgen van psychische ja. kwetsbaarheden en gedoe. Maar dat heb je jonger gehad zelfs. Ja, toen kwam er al sociaal werken over de vloer en uh, dat ik al op school gesprekken en dergelijke. Dus um, okay. daar liep het ook al niet lekker eigenlijk. En wat was dat dan? Wat waren dat voor uh, problemen waar je toen tegenaan liep? Uh, dat was vooral gedragsproblematiek. Ik was op school het uh, liefste meisje van de klas, het uh, lievelingetje van de juf. Maar thuis kon ik wel echt uh, losbarsten, zeg maar. En um, hoe, hoe losbarsten? Gewoon woedend? En gewoon We... woede aanvallen, oh, ja. ja. En weet je waardoor dat kwam? Ik heb altijd zelf de soort van de hypothese in mijn hoofd gehad van uh, toen mijn zusje geboren werd, ging ook aandacht naar haar, dus minder aandacht naar mij. Mm -hmm. En ik denk, ja, negatieve aandacht is natuurlijk ook aandacht, dat dat mijn manier was om aandacht te vragen. Aandacht te vragen. Ja. Kreeg je niet genoeg aandacht dan? Uh, ik vind zelf dat die oneerlijk verdeeld was. Laten we het daarop houden. Okay. Dus dat ik het wel meer wilde of zo. Hmm. Ja. En hoe oud was je toen? Een jaar of? Uh, in groep drie, vier. Jeetje, zo vroeg al. Dus dan ben je zes, ja. zeven jaar. Ja. En toen kwam er iemand over de vloer om, daar, om, om te helpen. Ja, sociaal werken op school gesprekken. En uh, zo eigenlijk. en ja, Mijn ouders die dan ook gesprekken hadden met uh, Centrum Jeugd en Gezin... En dat, ja. dan gingen ze dus, dan kwam iemand over de vloer. En die praten dan ook met jou of voornamelijk met je ouders? Over mij. Over jou. Ja. met, met, je met ouders, mijn ouders over jou. Ja, en heel maar, leuk. Ja, dat is dan heel vreemd, heel, heel vreemd lijkt me dat. Als kind. Ja, maar ik denk dat ik zelf ook niet zoveel uh, te zeggen had als kind. Ik bedoel, ja. Ik, ik vertoonde dat gedrag, maar ik wist ook niet waar dat vandaan kwam. Nee. En heb je daar met je ouders wel over gehad toen? Van, wat is er met je aan de hand? Vroeg je ouders dat... Ik heb ook een dochter van acht. Mm -hmm. ik, ik vraag me af hoe dat uh, bij mij zou vallen dan. Als ik... Nee, uh, want daarover praten dat... Dat gebeurde eigenlijk ook niet. Uh, misschien is dat gewoon... Uh, want over praten, dan heb je een soort van... Uh, dan zeg je eigenlijk dat het niet goed gaat. Maar het moet allemaal goed gaan natuurlijk. Um, dus ik denk dat het daaraan lag. Dat er gewoon dat wegstopt eigenlijk. En Maakt die ouders je ouders zich geen zorgen dan om jou bijvoorbeeld? Ja. Van, van wat is er met aan de hand? Doen we iets verkeerd? Is er met haar ja. iets? Um, ja, dat, dat ging elke keer van richting veranderen dat. Van, oh, ligt het dan aan ons? Of ligt het dan aan haar? Uh, maar het was geen land te bezeilen met mij. dus uh, Als je daarop ja. terugkijkt nu, dan denk je ook... Ik was wel echt een heel moeilijk kind. Ik was wel echt vervelend. en Het ja. is dus, dus niet dat je terugkijkt en denkt... Nou, als de omstandigheden anders waren geweest... Of als mijn ouders, weet ik veel meer... Er voor me geweest waren, dan had ik die problemen niet gehad. Ja, valt achteraf wel makkelijk te zeggen. Uh, ik denk dat er wel uh, bouwsteentjes zijn geweest die dan beter hadden kunnen zijn. Waardoor en... ik nu stabieler zou geweest zou zijn. Ja. Uh -huh. maar en, en verwijt je je ouders dat nu dan? Uh, Toevallig had ik het laatst met mijn moeder erover. Die zei: Ja, ik uh, heb het zo. Zo ben ik ook opgevoed. Uh, de manier van. Uh, dat harde en er niet over praten. en Um, ja, vooral dat harde. Dus zij wist ook niet beter. En mijn vader was kind uh, is kind Dus ja, ik denk dat zij ook niet anders of beter wisten. Nee. En ik bedoel, ze hebben alles uit de kast getrokken, van maatschappelijk werkers tot uh, op school en uh, nou ja, verschillende mensen. En hoe, dus, hoe, ging, hoe ging het op school dan? Uh, hoe was jouw schoolperiode? Niet zo leuk dan? Uh, ja, op school was het geweldig. Was o, ik niet thuis? op school was het oh, ook. Ja, ja, op school was het leuk, maar thuis ging het fout. Ja. Dus op school had je gewoon een goede periode. Dat uh, was ja. prima. Vrienden? Vrienden, vriendinnen, vooral. En um, ja, ging prima. Ik was het dievelintje van de klas. Ik, uh, ja, daar toonde ik juist heel erg sociaal gewenst gedrag, eigenlijk. En maar ja. voelde je je wel fijn op school ook, ondanks de, ondanks de thuissituatie? Ja, ja. Dan Zo, dan was ik niet thuis. Ja, was dat een soort ontsnapping? Ja. Ja, eigenlijk wel. En dat heeft jouw hele basisschoolperiode geduurd? En middelbare school. En middelbare school. Eigenlijk totdat ik uit huis ging. Ja. En dat werd eigenlijk ook wel erger. Uh, mijn zusje is uh, topsportster. Oh, mijn ja. ouders waren heel uh, vaak weg. Uh, in de weekenden met haar naar wedstrijden of het buitenland. Um, en ik ging dan werken. En dan kwam ik eigenlijk thuis in een leeg huis. En ik dacht, nou, zie je, ze houden er niet van me of zo. Hoe mm, no oud was je toen? Uh, 16, 17 en dan waren je ouders met jouw zusje of met je zus? Zusje. Zusje. Ja, wat doet ze voor sport? Kickboksen. Kickboksen. Ja, wow. ja, dat is echt wel een stoere meid. Dat is, ja, dat is echt stoer. En dan ja. moest ze de hele wereld voor, moest ze toen ook al de hele wereld voor over om te rijden. niet de hele naar... wereld, maar wel Europa, Duitsland. Wow. Uh, uh, wat is er nog meer Nou, van alles. Ik, Ik kan me het. voorstellen dat dat lastig is als je zo iemand hebt die zo fanatiek sport. dat daar ja, gaat alle aandacht natuurlijk inderdaad naartoe. Ja, zo voelde dat voor mij. Ook als je daar nu naar kijkt. Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja. Is dat nog zo? Heb je nog het idee dat je ouders misschien meer aandacht hebben voor je zusje dan voor jou? Nu niet. Um, nee, nu niet. Grappig, daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar nu niet eigenlijk. Nee. heb je er wel met je zus ook over gesproken? Zo van, waarom krijg jij al die aandacht? Kom ik thuis in een huis. Nee. Um, ik denk omdat ik dan bang ben dat ik haar de schuld geef of zo. Zie je van, uh, jij bent het lievelingetje, um, het komt allemaal door jou dat ik me zo rot voelde of dat ik ruzie maakte thuis. Ja. Maar dat, vind je, dat is niet zo? Denk je dat er meer aan de hand is? Ik denk dat er wel iets achterliggend ligt, waarvan ik zelf niet weet wat. Um, nee, ik denk niet dat het allemaal daaraan ligt. Toen je dus, het ging beter toen je het huis uitging? ja. Ja. En toen, waren toen al je problemen ook ineens uh, voorbij en over? Was het maar <laughs> Echt, daar zou ik wel een woord voor doen. Nee, ja, nee. want dan weet je waar het ligt. Ja, precies. <laughs> dat is heel makkelijk. Nee, het was een soort van basis. Um, nu wil ik niet mijn ouders verwijten dat alles slecht was. dat alles, uh, ook een heel groot deel uit mij. Um, uit, misschien uit onmacht. Maar uh, niet alles licht, licht, lag of ligt aan mijn ouders. Um, maar ja, toen ik uit huis ging... Toen was het wel een stuk luchtiger allemaal. Ja. Um, even in het begin en uh, ook in je mailtje schreef je dus dat je uh, nogal veel van die labels opgeplakt hebt gekregen in de ja. afgelopen vijf jaar. Ja. Da daar hebben we het dan ook over. Dus dat is nog doorgegaan in de periode dat je op jezelf kwam te wonen. Ja. En ja. Uh, welke labels heb je allemaal gekregen in die tijd dan? Um, nou, uh, misschien moet daar daar een soort van background story over uh, vertellen. Ga Zeg maar, toen ik 16 werd, toen heb ik voor mezelf hulp gezocht. Want de huisartsen hebben dan geheimhoudingsplicht. houdingsplicht. Mm -hmm. En ik wilde eigenlijk niet tegen mijn ouders vertellen dat het niet goed ging. Toen had ik wel depressieve gedachten en uh, angst, paniek. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon voor mezelf hulp zoeken. Dat heb ik allemaal achter de rug om van mijn ouders gedaan. Toen kwam ik in 2015 bij uh, de praktijkondersteuner van de huisarts, POH GGZ. En daar begon eigenlijk het, uh, het lepelen. Van angst, paniekstoornis naar uh, depressiviteit, stoornis, autisme, borderline. Ik moet even goed nadenken Wat? hoor. Um, Allemaal tegelijk. Nee, nee in, de, in de loop der jaren hoor. Oké. Okay. Uh, nee, die dysthymie had ik al gezegd. Uh, atypische anorexia. Oh, ja. dan moet je me zo meteen maar even uitleggen. Ja, ja, ja. Um, dat was overigens na één gesprek met iemand. Vond ik ook wel, oh, ook wel het is Ook atypisch. Ja, nee, ook atypisch. Zeker. <laughs> ja, die man was ook atyp, atypisch hoor. Um, nee, volgens mij. Um, nou, ik zal er vast wel wat missen. Ja, het nou, is al een hele hoop. Ja. En autisme ook, zei je? Ja, maar uh, oh. dat was dan voor 2015 nog bij een, een orthopedagoog. Oké. Okay. Ja. Maar even terug naar dat moment in dan 2015, toen je dus dacht: nou, ik ga zelf maar eens hulp zoeken. Ja. Wat, wat was er toen met je, wat ging er niet goed? Um, dat merkte ik eigenlijk bij, uh, toen mijn vriendin de Sinterklaas vierde, toen dacht ik: nou, maar ik vind het helemaal niet meer leuk. En um, ik was toen zo verdrietig, terwijl ik, uh, we hadden dingen voor elkaar geknutseld, surprise, dus we hadden het hartstikke gezellig. Toen dacht ik: nou, uh, laat maar zitten. Ik wil ook eigenlijk niet meer. En toen bedacht ik me, oh, maar dat gaat echt niet goed met mij. Mee. En toen ben ik eigenlijk hulp gaan zoeken. Hm. Dan, hoe kwam je op het punt om hulp te gaan zoeken dan? Want als je het zo allemaal niet meer ziet zitten... is dat de beste stap om nog te zitten? Ja. Um... is een grote stap. Dat is moeilijk voor veel mensen om te doen. Ja. Verbaas me dat je dan als je 15 bent wel denkt... het gaat niet goed met mij, mee. ik moet hulp zoeken. Dat ja. is wel sterk. Misschien omdat er altijd al bij ons thuis hulp was. Hm. Uh, dat dat je ging nog voor beetje... mijn ouders. Dat ja. ik dacht, nou, dan doe ik het nu voor mezelf. Hm die drempel werd verlaagd. En toen ging je daar dus naartoe? Dat was bij de huisarts? Ja. En wat was het eerste wat de huisarts toen uh, tegen jou zei? Oh, dat klopt. Nee, eigenlijk niet. Mm. Um, ik wist ook helemaal niet wat ik daar kon verwachten. En uh, hij zei het niet precies zo, maar hij zei wel zoiets van... Oh, daar heb ik wel iemand voor. Uh, <laughs> een mannetje Een voor. paar verdiepingen boven <laughs> en uh, <laughs> daar kan je heen. Ja. Ja. En dat was een... Een, een psycholoog? Een, nee, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Oh, oké. Okay. Uh, BOAGZ, praktijk praktijkondersteuner. En waar moest je daarheen? Uh, nou ja, uh, in dit geval hij. Hij kon, zeg maar, um, goed uit, uitpluizen waar je naar nou eigenlijk heen moest... en waar je dan uh, met beste doorverwezen naar kon worden. Dus vandaar. En wat waren dan precies jouw klachten? Voornamelijk depressieve klachten? Dus uh, ik zie het niet meer zitten, ik voel me rot, ik voel me vervelend... Ik wist toen maar goed niet wat het was. Ik dacht dat ik gek aan het worden was. Um, en toen werd eigenlijk al snel angst en paniek. Dat um, toen werd geplakt, zeg maar. Um, maar nu ik erop terugkijk, was ik eigenlijk al krijtertje depressief. Ja. ja. En waarom kreeg je dan het label angst? Omdat je, maakte je daar heel veel zorgen om? Ik denk dat het ook, Ik was ook nog faalangst erbij. Uh, ik zat op een middelbare school toen. Um, ik zat toen op atoneum en daar ging het helemaal niet goed. Um, ja, ik denk dat het faalangst was. En dan ook nog angst. Um, ja, überhaupt angst voor alles. Ja. Ja. En waar gingen de, waren de resultaten wel goed op school? Waar ook niet? In het begin wel. Hm. Um, maar ik moest er wel echt heel hard eraan werken. En uiteindelijk niet. Nee, heb je school toen... wel afgemaakt? Ja, ik ben toen van VWO VWO's ateneem ben ik, um, naar HAVO gegaan. Um, ik wilde altijd al verpleegkundige worden. En heb je HBO voor nodig. Dus niet um, VWO. Nee, dus het maakte niet te veel dus uit het hier. maakte helemaal niks uit. Nee. nee. toen had je het, ging het iets makkelijker op de HAVO. Ja. Ja. En in die periode dat je de, die wisseling maakte van ateneum naar HAVO... heb je toen ook uh, gesprekken met psychologen en met uh, doktoren? Daarvoor al, ja. Um, en, maar ja, toen ik echt van uh, veel van naar HAVO ging... toen dacht ik, oh ja, zie je wel, ik kan het niet. Ja. En toen is het eigenlijk wel slechter gegaan, Ja. En had je toen dus ook hulp? Want ik neem aan dat je die dan wel hard nodig hebt. Als je ook uh, ja. zo'n stap terug maakt. Het voelt allemaal niet zo prettig. Je vriendinnen, neem ik aan, laat je achter in uh, het Atheneum. Ja. En en die fluiten er doorheen. Ja, um, en jij je hebt daar heel veel last mee. Klopt. Nee, ik had, ik had er wel goede hulp bij. Ook, ook vanuit school overigens. Uh, ja, het is wel een, een wel overwogen keuze met heel... Um, ik noem het altijd mijn team of zo. Ja. Oh ja, je had een hele <laughs> soort... Mijn <ben> achterban. <laughs> je possie. <laughs> ja, precies. Mijn possie, ja. Yeah. Mijn gang, maar ja. Maar dat, dat, dat werkte dus wel voor jou dan? Dat, ja. Die waren um, er wel voor jou? Ja, alleen de stap was heel groot... omdat ik dacht, oh ja, zie je wel. Ik kan het niet. Dat is een soort van bevestiging. Dan zie je wel. Ja, het lijkt me ook heel moeilijk... als je zo jong bent... om, om dat allemaal om, um, te denken... nou, dat team is er voor mij... daar moet ik dan maar hulp uh, van krijgen. Zo, zo moet het dan maar opgelost worden... Dat ja. lijkt me best wel lastig. Ja, maar ik zag aan de ene kant dacht ik ook... ja, maar zo kan ik niet verder. Um, uh, en ik kan het niet zelf. Dat is wel gebleken dan. Uh, als ik me al zo slecht voel, dan kan ik het niet zelf. Um, dus ik moet iemand anders maar hebben die dat gaat hm. oplossen voor mij. Natuurlijk doe je het altijd al zelf. Maar... Ja, maar ik vind het wel heel bijzonder. Want ik uh, heb ook wel met mensen gesproken die juist als ze zo jong zijn... Uh, die stap niet ja, durven zetten of in ieder geval niet zetten. En pas ja. later denken, oh ja, ik had eigenlijk al veel eerder hulp moeten zoeken. Maar jij hebt gewoon echt heel jong hulp gezocht. Ja, ik heb dat wel vaker gehoord van mensen die zeggen, wow, knap van je. Dat je dat toen zo eigenlijk achter de rug om van je ouders dat zo gedaan hebt. Ja. Ja. Uh, hoe hebben je ouders dat ervaren toen je de vertelde, nou, ik moet iets vertellen. Ik ben al uh, <lacht> een tijdje bezig uh, inmiddels. <lacht> ja, dat wisten ze niet toen ik uit huis ging. Okay. Dus dat is echt, um, toen zei ik ja, ik ga met vriendinnen wat doen, maar ik zat eigenlijk gewoon bij de, uh, bij de huisarts. Heb je hier met je ouders wel eens over gehad? Um, toen ik uit huis ging, is er steeds meer plek voor gekomen om daar wel over te praten. Um, dus toen wel, ja. En ja. In, inmiddels heb je dit uitgesproken dan met ze? Ja, ja. Het is een heel proces. Nog steeds bezig met dingen uh, vertellen waarvan ze het eigenlijk nog ook niet weten. Maar dat komt. Ben dat, uh, er is steeds meer plek voor. Vind je dat moeilijk dan nog, nog steeds om te doen? Ja, ook omdat het al geweest is. En dat ik dan uh, ook een stuk tegen hun niet verteld heb. Terwijl ze eigenlijk het recht hadden om dat wel te weten. Ik bedoel, ik ben, ben wel een kind natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Ja, oh ja, vind je dat ze het recht hadden om dat te weten? Ja, dat zeg ik nu. Ja. Uh, als je twee jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd... Uh, nee, dat, uh, ik doe het lekker allemaal zelf. Dikke vinger. Doei. Ik ja. vind het wel fijn om te horen dat jij zegt nu met terugwerking... dat je ouders daar dan recht op hadden Want dan denk ik, nou, als mijn dochter het later ook heeft... dan zou ze ook denken, oh, dat moet hij toch wel weten. Ja. Dus op, in dat opzicht denk ik, dat is wel weer fijn. Maar als je zo voor jezelf hebt moeten kiezen... dan denk ik... Uh, kan ik me ook voorstellen dat je denkt... nou, jullie hebben je kans wel gehad. Oh ja, zeker. Ja, ik had ook een, een, een mural mee opge, opgebouwd. Dat als ze vroegen, uh, hoe gaat het? Is, dat ik daar, uh, gewoon, goed, ja, goed, ja, zoek het uit. Waarom, waarom praat je tegen mij? Um, omdat ze die kans eigenlijk al hadden verspeeld. Toen dacht ik nou zoek het uit. Doe ik het lekker zelf. Ja. Doei. Uh, heb je daar, ben je daar zelf achter gekomen om dat nu dan toch te gaan vertellen? Of het, zijn het met psychiaters en zijn het moeilijke gesprek? Het gaat met je ouders bespreken. Ja. Uh, ja. ja. <laughs> doe dat nou. Ja. Um, uh, ik ging Toen ik op mezelf ging wonen ging ik uh, niet helemaal op mezelf. Maar uh, begeleid wonen. Een co-wonen project. En er, daar was ook een sociaal of maatschappelijk werker die zei. Ja, maar dan ga je wel één keer in de week naar je ouders. En dan gaan we hier wel het gesprek over beginnen. vond ik helemaal niks natuurlijk. Nee. Maar dat heeft uiteindelijk wel geholpen. En dat heeft wel de band, vooral tussen mij en mijn moeder, wel versterkt. Want ik kan me voorstellen, ik heb ook niet zo'n hele leuke relatie met mijn ouders gehad. Ik zeg, ja. ik zeg ook, maar ik heb niet zo'n hele leuke relatie met mijn ouders. Ik weet helemaal niet hoe dat bij jou was uh, vroeger. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat dat zorgt voor spanning en voor gedoe. En als je dan naar het huis gaat, dat je ze even niet ziet en even gewoon geen contact hebt. Heerlijk. Dat ging ook zo bij jou. Ja. Dus hoe, hoe moeilijk is het dan de eerste keer dat als je zo'n maatschappelijk werk tegen je zegt... nou. Ga maar eens met je ouders praten. Dat is de eerste stap. Hoe is die eerste keer dan? Um, eerste keer gewoon met mijn ouders praten? Ja, eerste ja. keer nadat je op jezelf bent gaan En ik zoek het maar uit, ik ga het voor mezelf regelen. En iemand zegt, nee, maar je moet het uiteindelijk toch wel... Te... En dan ga je dat doen voor de eerste keer. Dat lijkt me pittig. Ja, ja. het was eerst <laughs> ook koetjes en kalfjes. Ik had een uh, masker op van uh, alles gaat goed met mij. Um, dus zo. Maar echt erover... ...praten dat ik echt niet lekker in mijn vel zat. Dus eigenlijk begonnen toen ik zelf ook uh, open ging worden naar vriendinnen toe. En open ging worden naar familie toe. Uh, dus dat ja, heeft wel echt een tijd, uh, heeft wel tijd gekost. Wat zeg je ja. dan tegen je vriendinnen? Ook, nee, Wat er mis is met je? Ik voel me niet zo lekker. Ik hm. uh, ben gewoon moe. Dat zijn dingen die ik dan normaal zeg, maar toen ik echt open ging worden, um, was dat van ja, um, ik ben gewoon verdrietig heel vaak en uh, ja dat vooral. Ja, ik ging daar verder niet dieper op in, uh, want ik had daar al heel wat, palet dat je dat aan klachten. Te maar ja, ik vond dat wel een allesomvattend antwoord. Dat ja. je vaak verdrietig was over dingen. Ja. Ja, dat dekt de lading ook wel goed. Ja. Ja. En toen dacht ik, nou um, zullen ze vast ook geen vragen over uh, stellen. <laughs> Want dat is eng als iemand dat zegt. Oh ja, denk je dat? Dat denk ik. Um, dus, dus ja. We deden ze dat ook niet? Nee. Echt niet? Oh, dan zeggen nee. ze dan niet, uh, oh, maar Larissa, waar ben je dan zo verdrietig om uh, soms? Um, ik had één vriendin en die had wel een beetje een soort gelijke klachten. En uh, daar kon ik wel echt goed gesprek mee, uh, mee hebben. Maar de rest, um, ik denk dat ze het ook gewoon een beetje eng vonden. Ja, dat is, is vaak zo. Ik vind ja. ik mensen natuurlijk een beetje moeilijk. Toen ja. Als je nou terugkijkt op zo die, uh, die periode... waarin je voor het eerst al die labels kreeg... hoe, hoe gek is dat om te horen dat er zoveel met je mis is? Nou, ik dacht, het zal wel kloppen. Oh ja, dat dacht dat, je? Uh, nou ja, ik dacht, zij zijn de professionals... en um, ik wist het zelf ook niet. Ik dacht echt dat ik compleet uh, van het padje af was. Ik dacht, het zal, zal wel kloppen dan wat ze zeggen. Ze hebben ervoor gestudeerd. Het zal wel. <laughs> um, maar ja, nu weet ik wel beter... Ja um, yeah. hey, Maar je, je zegt, uh, vind ik wel ook weer grappig je, je voelde je alsof je zelf compleet van het padje af was Ja, echt waar Hoe, hoe, hoe, hoe voelt dat dan? Want ik, ik kan me voorstellen als je deep depressief bent Dan denk je gewoon, nou, ik ben heel somber, ik ben heel verdrietig heel, uh, Ja Maar dat is nog iets anders dan echt van het padje zijn Ja Hoe, nee, hoe ik, heb je dat ervaren dan? Um, ik had best wel veel suïcidale gedachten en dergelijke uh, Zelfbeschadiging kwam er ook bij kijken En op een gegeven moment kwam er gewoon dat, daar, dat ik daar niet mee kon stoppen en toen... Met, ik met zelfbeschadiging? Ja. ja. Wat, wat deed en, je dan? Uh, ja, snijden. Oké. Okay. Ja. en Ja, ja. ja misschien even <laughs> voor de luister Normaal gesproken zit ik altijd in een hele leuke, fijne vergaderruimte. Ja, lach maar. Maar die was een soort postkamer omgetoverd vandaag. Dus we zitten nu in het Huis van de Gezondheid. Weliswaar in datzelfde mooie gebouw, maar in een heel ander kamertje met een echo! Echo! En mensen die heel erg ja. zitten te schermen op het hoekje en de koffie zit te verhaven. Te zingen. Te zingen. Het is allemaal Van uh, alles. Trump supporters, denk ik. Ja. <laughs> ja. En maar zingen mag niet, hè, met corona. Oh, komen nee, al die nee. aerosolen zo uit je mond. Oh, nee. nee goed. Nou, ja. We zitten hier in ieder geval afgesloten in een hokje, dus we komen niet bij ons. Nou, ja. Nee. Maar um, waar hadden we het over? Goed, ja, ik weet het ook niet meer. Um, gek zijn. Gek zijn. Tenminste, denk het denken dat voelen... je zelf gek bent. Ja, ja, het denken dat je gek bent. Waarom dacht je dat? Um, omdat je stem hoort. Omdat ik stem hoort. <laughs> en gelach <laughs> ja, overal. Lachen, stemmen. Um, nou, um, nee, ik, ik wist echt niet meer of, of ik ooit beter zou worden. En ik wilde er ook helemaal niet meer leven. En ik dacht, ja, maar dit is niet hoe, hoe hè, de zaakjes normale mensen zijn. Um, dus ik, ik, ik ben anders, dus ik denk dat ik gek ben. Zo eigenlijk. Dat is wel echt een uh, aparte gewaarwording lijkt me. Dat je denkt, ik ben gek. Ja, ik ken het zelf ook wel, dat gevoel. Ja, ik denk wel dat meerdere mensen dat hebben. Als je nog nooit zoiets gevoeld hebt of zo... en je jezelf helemaal niet meer herkent van... ben ik nou echt gek aan het worden? Ja, wat is gek dan? Natuurlijk, maar... Nou ja, als je zelf denkt, ik ben gek aan het worden... dan is er wel iets aan de hand, denk ik. En dat integreert mij ook wel, hoor. En als je het niet wil vertellen, moet je het gewoon eerlijk zeggen. Maar dat snijden, wat je dan doet, hoe werkt dat? Want ik... Wat, wat is dan wat je doet? Is het, zeg maar, pijn voelen zodat je, je niet jouw mentale pijn voelt? Is dat, is dat waarom je dat doet? Ja. ja, ja mensen hebben natuurlijk veel uh, verschillende redenen om dat te doen. Um, meest voor, vooroordeel is altijd, oh, die doet het om aandacht. Eel, emo. Mm. Ah, ja. uh, nee, dat is, het, dat is het zeker niet. Uh, om dat even als allereerste te mm -hmm. zeggen. Uh, maar voor mij was het gewoon een, een spanningsverlager. Een beetje een, een verdoving. Uh, als ik daarmee bezig was, was ik daarmee bezig. En um, niet met gedachten. Dus als je heel hoog wel... zat in je gedachten, in je emotie... dan was dat het moment voor jou om te denken... nee, moet ja. ik ergens? En waar, waar deed je dat dan? Ja, benen, armen, ja. Met, met wat? Ja, sorry dat ik het zo... Mm -hmm. ik vind het gewoon ja. ook heel interessant... omdat ik, ik begrijp het uh, niet zo heel um... goed. Dus, daar, dus dan doe je het in je benen met een mes? Of met een voodoo, werkt dat? Nee. Met je nagels? Of... Nee, messen vond ik eng. Dat zijn okay. grote dingen. Um, en ik had dan altijd van die depressieve tumblr-accounts en zo. <laughs> en toen kwam iemand met een puntslijper. Een puntenslijper? Ja, een puntenslijper. Die kan je heel mooi uit elkaar schroeven. Ah. Ik wil mensen nu niet op ideeën brengen, overigens, of zo. Um, maar die kan je mooi uit elkaar schroeven. Ja, en dan zit er zo'n klein sperp. mesje in. Ja. Hmm. En dan zit je dus in je kamer zo te snijden? S'nachts, meestal. En dan met, een, met een, een lampje van het een of het ander. Ik Om te zien de... wat je doet? Ja. En zijn ja. dat dan dezelfde plekjes die je elke keer pakt of zo? Of? Ja, het is een soort van... Uh, een barcode wordt het uh, uiteindelijk. Ja. <laughs> <laughs> Al die streepjes naast elkaar? Ja. ja. Jeetje. Ja, ik zit ja. me dat dan even voor te stellen hoe dat werkt. Het is ja. ook niet dat het... Als je is het, een, is het een soort van waas waarin je dat doet. Dus stel dat je dat uh, aan het doen bent en je wordt de volgende ochtend wakker, denk je dan wel, oh shit, wat heb ik nou weer gedaan? Of is dat ja. wel iets wat echt hoort bij jou? En, uh, hoe, hoe, hoe voelt dat als nee, je wakker wordt? Nee, het is echt uh, een, een soort van uh, ritueel. Als ik echt te hoog dan in spanning zat, dan, uh, dan pakte ik dat ritueel zeg maar, dan ging ik altijd klaarleggen, ontsmetten en neerleggen. En dan was ik oh, er al Ontsmetten, dat deed je ook echt. Ja, ik was dan wel ik wilde dan niet dat het ging ontsteken of zo. <laughs> um, mijn moeder is dan verpleegkundige en dan uh, ik heb ik ook wel van hu huis uit medische dingen dan. Toen dacht ik: oké, okay, dan moet ik dat wel dan eerst zo doen. En dan wel met alcohol. En dan niet 76 maar 96 Want oh, echt? dan, ja, nou ja, het ging echt van kwaad tot erger. Um, en zo. Maar heel goed voorbereid, is dus. Ja, altijd. En heel hygiënisch. Altijd. Ja. En dat, is dat een, wordt het een verslaving? Ja. Dat is ook bewezen. Er wordt, uh, uh, als je dat doet, dan komen er endorfines of uh, serotonine, dergelijke, gelukshormonen in ieder mm -hmm. geval in je hersenen vrij. Waardoor het verslavend is. Dus daar ja. heb je, dat heb je moeten afbouwen, of hoe heet dat? Ja. Daar heb je mee moeten stoppen, zeg maar. Echt. <laughs> ja, afkicken. Afkicken, ja, dat ja. bedoel ik. Ja, eigenlijk, het is een kopingsmechanisme. Het is een manier om met iets om te gaan. Dus je moet eigenlijk andere manieren vinden om met datzelfde probleem om te gaan. Ja, gezonde ja. manieren zou je dan. Zeker, ja. In dit... ja, inderdaad. Ja. <laughs> Die heb je gevonden nu natuurlijk, of doe je het nog? En, uh, een tijd wel. Het ging een tijd goed. Ik echt anderhalf jaar, ze noemen dat dan clean. met oh, ja. een, uh, dus een alcoholist in een drugs Een, drug een ja. um, clean was. Helaas is het nu weer, uh, weer terug. Oké. Okay. Dus, uh... Als het nu weer een beetje te hoog wordt, de spanning, dan, uh, dan is dat weer waar je naartoe grijpt. Ja, maar wel in mindere mate. Het was dan dat ik vroeger dat echt elke dag kon doen. Echt, echt heel heftig. Um, maar nu niet. Nee, nu is het één keer in de maand... Één keer in de, twee keer in de maand dat het uh, fout gaat. En waarom... Heb je een idee voor jezelf waarom dat dan nu is teruggekomen nu? Als het al zo'n tijd lang goed ging? Dat is een hele goeie. Um, nee. Misschien is het omdat ik dan... weet dat dat werkt. Of weet ik dan... dat dat spanning verlaagt. En heb je... Ik neem aan dat je hier ook een soort van dan therapie voor hebt gehad. Dus ja. dat er iemand zegt, ja, dat is niet de goede methode, Larissa. Ja. We <laughs> moeten dit op een andere manier gaan zien te ja. fixen. En dat dat dan een tijdje werkt. Voelde dat dan ook hetzelfde? Of is dat een soort slappe aftreksel van wat je eigenlijk wil doen? Ja, nou dat het begon met een elastiekje op je bos op oh, ja. afschieten of ijsklontjes. Ook nog iemand, ja, dan moet je vlinders tekenen op je armen. En dan moet je zorgen dat die vlinders blijven leven... Um, door niet te snijden. Ah, Tuurlijk. dus op de plek waar je normaal dan snijdt tegen je vlinder ja. en dan, ja, ja. Um, Oké. Okay. Dat werkt allemaal niet voor mij. Dus ik, het is uiteindelijk van mezelf gewoon gekomen. En dat ik uiteindelijk ook echt een afkeer daartegen had van, waarom heb ik dat ooit gedaan? Ja. Um, why? Ja. En um, hoe, hoe gaat dat de eerste keer als je daar dan weer, Zo, hoe lang heb je het niet gedaan? Anderhalf jaar. Ja, en toen kwam dus de eerste keer dat je het weer wel deed? Ja. Dus, uh, hoe gaat dat? Hoe hoef je dan weer de punt slijpen uit elkaar? Denk je, nee, bekijk het allemaal maar. Nee, ik had inmiddels een, een, heel mooi, um, een hele mooie set bij elkaar gesteld... van dingetjes, scherpe dingetjes, scherpe... Uh, dus ik had wel een soort van verzameling. Die heb ik overigens nooit weggegooid. Omdat ik dacht, misschien komt het ooit terug. Dan heb ik in ieder geval wel de dingen... <laughs> waarvan ik weet wat de uitwerking is, zeg maar. Ja, um, yeah, en dat, dat lag zo voor het pakken. En op een avond denk ik dat het weer terugkwam. En ik dacht, nou... Dan, dan maar weer zo. En ja. Ja, voelde dat meteen goed? Of voelde dat helemaal niet goed? Uh, de, op het moment zelf weet je dat niet eigenlijk. Uh, daar ben je zo met andere dingen bezig. Ik viel daarna ook al direct in slaap. Oh um, ja? Ja. Van de inspanning, gewoon van de emotie? Ja, en dat gewoon spanning verlaagde. Dat ik oh, wel om te we oh, okay. slapen. Hmm. Ja. Dus het werkt ook gewoon heel goed? Nou, ik zou ik niet aanraden. Nee, maar om de spanning te verlagen spanning... werkt het dus goed? Ja. Ja, voor, ja, voor mij werkte dat wel goed, ja. Dat lijkt me lastig, omdat dan, daar moet je ja. nu voor jezelf weer mee zien te stoppen. Ja. Of denk je, nou, dat voorlopig ga ik daar niet aan denken? Nee, je wil, je wil ja. ja. je wil wel daarmee stoppen? Ja, zeker. Zeker, ja. Dus in dat opzicht is het dan ook wel een beetje een soort verslaving als een alcoholverslaving? Oh, of een, precies, ja, zeker. Mensen willen er vanaf, maar het is gewoon heel lastig. Ja. En zeker ook omdat het helpt, ja. een soort van. Ja, ik, um, ik doe een uh, cursus bij de Herstelacademie, zo heet dat. Waar je verschillende cursussen kan doen: uh, herstellen doe je jezelf, rap. Uh, allemaal kleine cursussen. En daar zat ik ook iemand met een alcoholverslaving. zat er ook in mijn uh, groepje. En ik herkende het zo: van uh, spanning verlagen, even aan iets anders denken. Um, maar ook de dag daarna: dat je echt van. Nee, zij had dan echt een kater. Maar ik ook een kater van: oh shit, wat heb ik nou weer gedaan? Uh, nou, weer. Uh, hè? lang met lange mouwen, lange broeken aan. Dus ja. Ja, wel, ik kan me het is dus ook voorstellen dat als, het, als je dat zo lang goed geholpen heeft, dat het ook is iets heel vertrouwd voelt. Ja. Ja, het is gewoon je, je backup als het, niet, als het niet goed gaat. Ja. ja. En wat stel nou dat nu iemand tegen jou zegt, ja, maar dat zeg je, dat moet je dus gewoon nu straks je thuis komt meteen weggooien. Ja, nou dat heeft mijn vriend dus gedaan. Oh. Twee maanden geleden. En uh, dat was drama. Want dat, dat was, was jouw achtervang. Ja. Ja, en ik moest hem ook nog van hem in de ondergrondse container weggooien. Dus het was echt weg, weg. Nou, toen was er wel paniek. Ja. Hoe dan? Um, nou ja, ik moest uh, hetgeen wat, ik, wat mijn backup was, waarvan ik weet... Oh ja, nou ja, als ik dat doe, dan kan ik wel weer slapen. En dan is het goed voor even natuurlijk, want het lost niks op. Um, moet ik weggooien. Ja. Ga maar tegen een... Uh, een alcoholist zegt ja, alle flessen die je in je kast hebt staan. Uh, en ook je geheime je geheim, voorraadje. Ook je geheime voorraad en ook alles wat je onder je bed hebt liggen. En, uh, hè, um, en je mag ook niet meer gal naar gal, om dat zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat je dat maar gaat, dat maar doorspoelen weggooien. Ja, Eigenlijk. Dat, is, dat is heel pittig. Ja. Maar je hebt dat wel gedaan, dus je hebt wel geluisterd naar je vriend. Nee, ik moest. Oh, je moest. soort van. <laughs> ja, ja. Maar dat bedoelt ja. hij natuurlijk heel goed. Ja, maar voor hem is het natuurlijk ook... Um, hij weet wel... Eh, natuurlijk weet hij dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zit. Um, ja, ik dat ik het misschien zo zeg. Maar um, als je dat doet, dan wordt het iets fysieks. Dan is dat van aan de buitenkant te zien. Mm -hmm. um, dus dan wordt het iets tastbaars. En daarom denk ik ook dat hij zoiets had van... Oh, dan moet dan nu de deur uit. Of straks gebeurt er iets mee. Ja. Maar... D dat begrijp ik niet helemaal, want hij, dan begrijp ik denk ik niet helemaal wat je bedoelt, laat ik het zo zeggen. Want mm -hmm. hij, hij, hij wilde dat weggooien omdat hij zag aan jou natuurlijk gewoon die sneetjes en die dingen. Ja. Dat, is niet, dat is niet goed, dus dat moet weg. Ja. Maar hij had niet dan door op hetzelfde moment dat er nog meer problemen speelden waar die niet zomaar overgaan als je dat weggooit. Of wat bedoel... Oh jawel. Oh dat ja, had hij wel door. maar het was nou, gewoon een factor, goed. zeg maar. Uh, als dat weg is, dan is in ieder geval een deel weg. Is dat in ieder geval weg. ja. ja. En je bent niet de niet volgende meer. ochtend naar de Bruna gelopen om, uh, nee. om een nieuwe puntenslijper te halen? Nee. Oh, nee, gelukkig. die had ik nog. <laughs> je voorraadje. Mijn voorraad. Je mijn voorraadje. Nee, uh, dat heb ik niet, niet gedaan. Omdat ik toen zelf ook wel iets had van, ja, um, ik maak niet alleen mezelf kapot, letterlijk en figuurlijk. Uh, maar het doet ook nog iets aan anderen. Ja. ja. Maar uiteindelijk heeft dat... Uh, uiteindelijk zijn dit soort dingen, doe je natuurlijk altijd... met. je doet het nooit, je stopt nooit met dit soort dingen... voor iemand anders, maar voor jezelf. Klopt. Maar uh, dat is ook de reden waarom je uiteindelijk... denk ik, het weer toch weer bent gaan doen. Ja. Omdat die drang zo krachtig is... Ja? dat je denkt, ja, sorry vriend. Ik <laughs> moet dit gewoon doen. Ja. Hoe reageerde hij daarop toen? Uh, dat dat ik van, heb het toen geheim gehouden. Oh, dat is uh, ook vrij lastig. Dat is ook vrij lastig. Ik ben af en toe dat ik denk... Waarom heb ik dat nou gedaan, inderdaad? Want ik kan het een beter wel gewoon vertellen in plaats van het geheim houden. Want dan komt het daarna nog een hardere klap in je gezicht terug. Um, maar ja, dat, dat uh, ik kwam erachter en het was, waarom, waarom nou weer wat het me verteld um, En je weet, we hadden een afspraak. Ik had dan ook de huisleutel gekregen. Als het niet gaat, dan kom je naar me toe, ook al was het midden in de nacht. En dan kom je nou gewoon maar naar mij toe. Um, dat had ik niet gedaan. Dus ik had onze afspraak eigenlijk. dat dus had ik me niet aangehouden. Dus dan komt het extra hard terug. Ja. ja. Dat lijkt me heel lastig voor jouw vriend. Hoe moet hij jou helpen dan? Als hij ja. dat zou willen? Wat is een goede tip voor hem? Hij doet alles zoals het zou moeten. En het ligt gewoon aan mij. Van uh, dat ik dat niet doe. Ik ga er niet heen. Uh, reden die erachter zit, geen idee. Misschien omdat ik het gewoon in mijn hoofd zoiets heb van... Oké, okay, dit werkt echt wel, een verslaving dus. Ja, het is makkelijkst, de makkelijkste manier, denk ja, ik. Precies. Ook. Ja, precies. Um, ik dacht altijd, ja, maar als ik dan nu daarheen ga, dan gebeurt het morgen wel. Of dan gebeurt er die dacht en nou, dus het gebeurt sowieso wel. Dus dan doe ik dat niet. Um, nee, dan hebben we het niks te verwijten. Nee. Oké. Okay. Uh, je atypische anorexia. <laughs> <laughs> ik weet, ja. het zit nog steeds in mijn hoofd. Wat is ja. daar dan zo atypisch aan? Wat denk je dat het is? Um, nou, het is in ieder geval iets wat natuurlijk heel erg afwijkt... van de normale vorm van anorexia. Ja, ja. Maar ik, heb, ik kan me er niks bij voorstellen. Ja. Volgens mij is de diagnose nu ook weg uit de nieuwe DSM. Oh, oké. Okay. Uh, maar het is zeggen maar wel gewoon anorexia nervosa. Maar uh, je hebt geen ondergewicht. Oké. Okay. dus je. Heel krom. Maar dan heeft, heeft het meer iets te maken met je zelfbeeld. Ja. Dus je hebt een negatief zelfbeeld. Je denkt, ik ben te dik of zo. Denk je dat wel? Ja. En dan, ik moet afvallen. Maar je komt niet op een ondergrens. Dat nee. het ongezond wordt voor nee. je. Oké. Okay. Dus <laughs> ja. En dat was dus bij een, een psychotherapeut... Eerst... en die zei dat na één keer al. Echt waar? Ja. Op basis waarvan dan? Dat je zei, nou, ik kan wel wat kilo's kwijt of zo? Ja, of, of, of wel eetgedrag wat ik had. Um, maar ja, dus niet eten. Mm -hmm. En dat hij dat na één keer zei. Ja. En waarom at jij niet? Omdat ik af wilde vallen. Omdat dat ik zelf dacht... Oh, wat een dik mormel daar in die spiegel. Ja. Dus je had wel een verstoord zelfbeeld? Zeker. Zeker. Ik weet niet ja. hoeveel kilo je woog dat is. Ja, laten we dat uh, <laughs> erbuiten houden. <laughs> <laughs> want, ik heb wat... gewoon een gezond gewicht. Precies, het was ja. niet dat je overdreven uh, veel kilo's mee zulde. Nee, nee. En dacht, nou oké, okay, het, het kan ook wel wat af. Nee, nee ik was altijd heel sportief. En, uh, hm. Ja, maar ik had altijd de van, dat kan wel wat af. Ja. Had je dat ook al heel, heel lang, dat negatieve zelfbeeld? Ja, dat kwam eigenlijk... Um, Als je zus die sport en zo onwijs, ja. onwijs gespierde karatekit is mm -hmm. en jij ik niet? Ja, ook wel hoor. Oh, ook ik wel. was ook wel met sporten bezig. Oké. Okay. Even um, sport. Dansen. Oh. En daarna zaalvoetbal een tijdje. Uh, maar ik was ook meer van de muziek, van muziek maken in harmonieorkest. Ah dus, uh, oh, leuk. Ja. Ja. leuk. Wat speelde je? Klarinet. Klarinet. Ja, ja, ja. dat oh. ding wat Octo speelt in uh, SpongeBob. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Die. Die. Ja. Leuk. Uh, maar goed, dus na één keer zei iemand tegen jou... ...je hebt atypische anorexia. Ja, ging je naar huis en ...ja, en dat was het eerste of tweede gesprek met die man. En dat was bij hem thuis en het was in een bos en het was s'avonds. Dus ik had sowieso al niet zo'n lekker gevoel bij uh, die man daar. En toen nee. zei hij dat ook nog. Dus ik dacht, nou, oké... Okay. Ik ben er ook niet meer terug Ik was zeggen, ben je er nog een keer geweest? Nee. Ik stuurde ook mijn live locatie steeds naar mensen als ik daarheen ging. En uh, dan zei ik, als ik over een uur dan niet terug reageer, <laughs> dan moet je me bellen. Ik was echt... Nee, niemand was niet leuk. Nee. Ja, dat lijkt me ook niks. In je eentje naar zo'n man toe, ja. door in de donker in bos. Ja, oh. We nog zwinters, dus echt donker ook gewoon. Ja. Gezellig. Ja. Oké, okay, maar okay. Dat was, hoe, hoe kom je mee zo weer terecht? Is die, heb je weer doorverwezen door de huisarts? Die zei, nou ga maar naar die meneer in het bos, die weet wel. Ja, die meneer in het bos, <laughs> die, die weet wel wat te doen. Nee, um, ik, ik had wel therapie gehad, maar uh, bij een instelling, uh, toen ging het even goed. Dus had ik geen therapie meer en toen, toen viel ik weer terug. En uh, toen kon ze mij niet meer verder helpen. Dus toen ging ik weer terug naar die praktijkondersteuner van de huisarts, van het hele begin, zeg maar. Mm -hmm. En die zei, nou, ik weet wel een mannetje in het bos. <laughs> um, nee, zo zei hij niet hoor. Um, maar die heeft mij doorverwezen daarheen. Okay. Dus, en ik kon daar ook uh, gelijk terecht. Dat was wel fijn. Het, voor de rest was er een, uh, een wachtrij, een wachtlijst. Ja. Maar dat was dus je, hoeveelste uh, DSM-classificatie was dat? Je tweede, uh, je derde? vierde, derde, Jeetje. nee, het vierde. vierde. Dus toch, het, daar heb je, heb je, ben ik ben ik niet meer mee doorgegaan, niet bij hem ook, maar ook niet ergens anders. Dus je bent niet dat aardiepste dat. Nee, uh, maar ik heb wel geleerd dat het een uh, symptoom is gewoon van uh, mijn niet al te hoge zelfbeeld, dat het er gewoon bij komt kijken. Oké. Okay. Ja. Um, in je, in je mail schreef je ook dus dat je een aantal van die, nou ja, lekkere kwalificaties gehad hebt van die heerlijk. labels. Ja. Uh, daar inmiddels zijn er weer een hoop van afgevallen. Ja. Dat is ja. ook heerlijk, dat is ook ja. fijn. Um, en je hebt er nu nog één over en dat is een stemmingstoornis. Ja, dat is ook wel grappig. Um, daar dat is dus hartstikke grappig. Dat is heel zo grappig, oh, ik raad het iedereen <laughs> aan. <laughs> um, nee, uh, maar er is eindelijk onderzoek gedaan. En nooit in die tijd dat ik uh, diagnose kreeg is er echt onderzoek naar gedaan. Uh, en nu wel. Dus nu kon ik uitsluiten dat ik geen persoonlijkheidsstoornis heb. Dus geen borderline. En ook geen autisme. Uh, wat het dan wel was, ja, dat wisten we, wisten we nog niet helemaal. Maar wel een stemmingstoornis. Ik hou het zelf gewoon op dystemie, Dus chronische persisterende uh, depressie. depressie. Ja. Ja. Maar een stemmingstoornis is natuurlijk ook wel weer... Uh... Nou ja, als je tegen mij zegt stemmingstoornis, denk ik hoog, laag, midden, ja. hoog, laag, midden, zeg maar een soort ja. achtbaan. Ja, precies. Maar daar heb je ook last van. Of is het bij jou echt puur alleen maar een normale stemming en je kelder naar beneden? Ja. Ik denk dat ik een soort van uh, kleuterachtbaan heb. Die gaan nooit zo heel hoog, maar die, die blijven <laughs> vaak op de grond, zeg maar. Oh ja, oké. Okay. Uh, dus ik, ja, maar ik heb altijd een, een boekje wat ik bijhoud elke dag. Mijn stemming is gemiddeld 40, en dan heb ik een goede dag. Van de 100. Van de 100. Mm -hmm. En dan, uh, dat keldert vaak naar beneden. En hoe zit je er nu bij? Um, nou, ook wel een 40. Ja? Ja, dat is wel prima. Maar het is een vier, dat is een onvoldoende. Ja, het is wel een onvoldoende inderdaad. Dus je geeft jezelf eigenlijk nooit hoger dan een onvoldoende qua stemming. Qua stemming niet. Nee. Dat is pittig. Ja. Ja, is het wel, ja. Dus op jouw beste dag uh, score je zeg maar een 4. Een kan ook de wel 6 jaar hoor. Af en oh, dat toe. Kan ook. vorige week wel een 6. Maar dan heb je echt een topdag. Ja. Maar dan is het dus nog steeds niet helemaal lekker. Ja. Ja, erg. Ja. ja. Ja, ik weet het. Ja. Dat is wel erg. Ja. En uh, slik je medicatie ook uh, hiervoor? Ja. Ja. Antidepressiva? Ja, onder andere. Wat ja. nog meer? Uh, ik heb toen een oxazepam uh, gekregen ja. en uh, antipsychotica, maar dan meer om te gaan slapen. Oké. Okay. En die oxazepam gebruik je voor noodgevallen? Als je... Uh, ja, uh, de rest ook. Um, die andere antipsychotica bijvoorbeeld ook, dat is zo nodig medicatie, dus dat is een nood, uh, noodgeval. En ja. die antidepressiva die slik je gewoon elke dag? Ja, dat is ook al een, een puzzeltje, uh, ik begon met fluoxetine en dat werd dan opgebouwd tot de allerhoogste dosering. En toen kwam we er eigenlijk achter dat dat eigenlijk niet werkt. Dus toen mocht uh, mevrouw gaan afbouwen. Uh, toen ging het helemaal mis. Opgenomen geweest. Uh, toen ging ik wel weer, bleef ik wel weer op die begindosering dosering hangen. Toen dacht ik ja, nou, straks gaat het we weer naar nul. En dan gaan we er weer op sluiten. Uh, maar ja, dat is gelukkig gelukt. En nu ben ik op een ander middel. Uh, ook met een verhoging. Maar daar gaan we ook weer afbouwen. Want het oh, werkt niet. Werkt allemaal niet. Nee. Dus je hebt nog niet gevonden wat uh, jouw depressieve stemming een beetje verhelpt. Nee, maar ik, um, ik was in, in de trein was ik uh, de aflevering uh, hiervoor van Marloes aan het, um, aan het luisteren. En die zei: Ja, op een gegeven moment was ik aan het neurien. Ja. En toen uh, dacht ik, het werkt. Ja. Ik zou zo graag willen weten hoe dat voelt. Ja, dat ja. vond ik ook heel mooi dat ze dat zei. Ja. Dat, dat je dus echt voor het eerst denkt, hé, hey, er is iets uh, met mij veranderd. Ik ja. ben een stukje vrouwelijker. Ja. Dat lijkt me heel, heel bijzonder. Ja, ik weet dus niet hoe dat voelt. Nee, ik ook niet. Um, oh. Nou okay. ja, niet, niet, ja. niet, niet, niet mm -hmm. als het gaat om medicatie. Ik, ik ja. kan me wel uh, herinneren dat opeens mijn stemming weer een stukje beter is. Maar, maar bij mij schiet die ook natuurlijk weer keihard ja. uh, omhoog. Dus ja. dat... Maar ik heb nog nooit het gevoel gehad, zoals zij beschreef... ...van je, je slikt in de hoop dat het werkt een aantal weken medicatie... ...en ineens voel je... Ja. Hm, ja inderdaad, bedoelt. ik zit er nu in, ik krijg nou wat. Ja, echt zo'n besefmomentje. Ja. Dus jij hoopt eigenlijk ook nog dat dat moment er voor jou in zit natuurlijk. Halleluja, alsjeblieft. Ja, ja. ja echt hoor. Ja. En de, de, dus welke heb je nu, die je nu gaat afbouwen? Uh, citalopram. Poef, allemaal dynamo. Wel die namen. Ja. En dan ga je nu, is er nu alweer een nieuw middel waarvan je denkt... ...nou, dan gaan we die proberen? Nee. Nee, maar ik heb uh, eergisteren ook dat gesprek gehad. Dat was echt nog Oh, dat is nog Dus kort. Uh, heel kort. En um, nee, ik weet nog niet hoe verder. Dus je hebt uh, twee dagen geleden dus toen met je psych psychiater overlegd van nou, hier moeten we dan maar mee stoppen. Uh, specialist. Ja. ja. Ja. En die zei ook van ja, ik zie ook niet echt iets werken. En je, jij voelt ook niet dat er iets werkt. Uh, nee. nee, ik had een scorelijst ingevuld een aantal weken geleden uh, toen we ermee bezig waren voor die verhoging. En toen, uh, twee dagen geleden dat ik hem invulde... En toen was hij eigenlijk uh, de score nog slechter... dan oh. dat hij ervoor was. Jeetje. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie... nou, dat, dat werkt dus niet. Um, en waarom nog meer chemicaliën in je lijf pompen... als dat nodig is. Dus dan gaan we nu eerst nog wel even op de 20. Ja, in plaats van de 30. En doe je ook um, tegelijkertijd therapie? Ja, zeker. Want... Twee keer in de week. Twee keer in de week? Ja, ja, eet je minne. Ja. Dus het beheerst wel echt een beetje je leven. Ja, ja, zeker. Het, het beïnvloedt ook school, ja. En je doet, doe je er nog iets bij nu? Uh, want je bent twintig jaar. Ja. Zit je nog op school? Ja, ik doe uh, hbov, verpleegkunde. En hoe gaat dat? Want ik kan me voorstellen dat het ook niet altijd even dat, uh, fijn is om dat te combineren. Nee, um, ik, het is lastig. De normale schoolopdrachten gaan prima. Maar uh, wanneer ik stage moet lopen, dan wordt het wel uh, een soort van levende hel eigenlijk. En groepjes, ja. groepjes werken. Oh, prima. Dat gaat wel goed. Prima. Waarom is stage ja. lastig dan? Omdat um, je dan elke dag vroeg op moet en de hele dag moet volhouden. En dan ook naar school daarnaast. Um, dat vraagt gewoon heel veel. Ja, en als je al niet zoveel te geven hebt, ja. dan is het een beetje plukken van uh, iets wat er niet is. Ja. En kun je daar met je stagebegeleider niet over praten? Ik heb zelf ook wat uh, issues. Voor mij lukt dat niet zo heel erg om uh, een hele dag stage te lopen. Um, ja. Um, dat, ik moet nu horen lachen. ik. Ja. dat er niet ik, het wel? <laughs> nee, uh, toevallig een, uh, een paar weken geleden liep ik stage op uh, een afdeling neurochirurgie en neurologie in het ziekenhuis. En toen gaf ik dat aan. En uh, toen ben ik van mijn stage geschopt. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Uh -huh. Er zijn ook klachten ingediend hoor. Maar toen zei ze: ja, maar uh, dus je hebt er zelf ook last van. En toen zei ze letterlijk: Maar als je moeder borstkanker heeft, dan ga je toch ook niet op oncologie-stage lopen. Dus wat doe je hier dan? Wat? Ja, ja. Ik ben er heel boos. Nog steeds. Holy uh, moly. En toen, uh, ik, ik was heel. heel wat zei je? Ja, uit het veldslaag neem ik aan. Of word je maar mans genoeg om te zeggen: Wat? Wat zeg je nou tegen mij? Nee. Nee, ik dacht op een gegeven moment ook zoiets van: uh, Nou, zij, zij, ze, ze zegt het. Dus ik zei van ja, ja klopt. Maar ik wist ook gewoon niet wat ik moest zeggen. En ik hield me heel groot en zei ze op een gegeven moment... Ja, ik zie, zie dat je een trillipje hebt. Zou ik maar je spullen gaan pakken? Godzame. Dat is een uh, gezellige ja. vrouw. Oh, heel leuk. Ja, en je dus kent uh, zulke studenten die houden het toch nooit vol. Nou, ja. Echt waar? molly ja. Holy moly. Ik zou bijna zeggen, hoe heet die mevrouw? Maar... Ja, ik dacht ook, ga ik er nu uh, name shame ja. uh, Maar nee, nee ik uh, wij gewoon begeef doen. me niet tot dat niveau. Precies, precies. precies. heel goed. En die nieuwe stage ja. komt toch weer En je ja. vindt uiteindelijk wel weer een plekje waar iemand ja. er wel begrip voor heeft, neem ik aan. Ja, de Zo. stage hiervoor, dat was op een gesloten afdeling uh, in de GGZ. Dat was geweldig. En die mensen daar, um, de, de, mijn collega's, die vonden het ook juist heel knap dat ik daar dan wel stond. En die zagen juist kwaliteit in hetgeen dat ik van mijn rugzakje... mijn gereedschap voor kon maken, zeg maar. ja, ja, precies. Ja. Want uh, dat is misschien ook wel iets waar mensen uh, vaak een beetje verbijsterd over zijn. Dat mensen die zelf een psychische stoornis hebben... Er heel veel juist over weten. En zeker als je ja. er al zo lang mee kampt. Je hebt er veel van alles geprobeerd. Dan kun je misschien ook heel waardevol zijn juist voor klopt. anderen. Klopt, klopt. Ja, maar uh, op een of andere manier denk ik altijd dan... als mensen dat weten, dan gaan ze anders naar je kijken... En dan uh, bedenken ze niet dat jij ook nog een normaal mens bent met kwaliteiten. Nee. Of zo. Nee, dan, misschien zien ze dan alleen maar het risico van... Oh god, die is er straks uh, niet... Uh, ja, precies. Dus of die dat... zal alleen maar ziek zijn. Ja. Of uh, die zal alleen maar uh, depressief uh, gaan zitten. Nee. En heb jij zelf uh, bijvoorbeeld op zo'n stage wat ik weet niet precies waar je neurochirurgie zei in net. Hè? Dat was een stage waar met die waar je, leuke mevrouw. Ja, zeg maar. waar je bent afgeschopt. Ja, ja. Maar dat heeft, de, dat heeft dus verder niet iets te maken met psychische klachten of uh, die afdeling. Um... Want het lijkt me ook lastig namelijk als je mm -hmm. daar stage loopt. En je komt ook mensen tegen die een soort van beetje gelijksoortige problemen hebben. En je moet het daar de hele dag volhouden. Ja, maar ik denk dat ik dan juist... Uh, omdat ik mezelf kan identificeren in die problemen. Dat ik dan juist denk, ja, dat kan ik... Uh, deze persoon juist helpen. Maar ja, dat volhouden. Ja, ook. Ja. Ja, dan kan je dat mm -hmm. wel denk je volhouden. Ja, ja. wel. Dan ja. doe je het eigenlijk voor iemand anders. Ja, maar... Ja, of ja. niet? Of ik, ik probeer een beetje te kijken van... Waar ja, zit het dan dat in? Zorgen is natuurlijk voor iemand anders. Ja, ja. Zeker als verpleegkundige. Wil je, wil je dat ook doen later? Wil je als je... Later. Ja, <laughs> Later, als je groot bent. Ja. Na, na je schoolperiode wil je dat ook wel gaan doen? Wil je, je kwaliteit inzetten op dat vlak? Ja, en ik wil sowieso wel uh, ervaringsdeskundigheid hierna gaan doen. Want ja. je doet ook nog wat anders, hè? Ja. Voor andere mensen. Ik maak het bespreekbaar. Ja, ja. vertel daar eens dat, wat over dan. Um, dat ben ik vorig jaar gestart, in oktober. Is net uh, ongeveer een jaar oud. En uh, ik frustreerde me altijd aan uh, stigma's en uh, taboe over dat we niet kunnen praten over psychische problemen... net als we kunnen praten over gebroken been of diabetes. En toen dacht ik, daar moet ik wat mee. Um, en toen ben ik maak het bespreekbaar, heb ik opgezet. Op Instagram in eerste instantie. En uh, daar geef ik eigenlijk mensen een, uh, een podium om hun verhaal te vertellen. Um, Goh! Ja! Wat ja. <laughs> een goed idee! Wat een goed idee, hè? <laughs> dat herken ik! Ja! Ja! ja. Um, ja, om zo'n stigma en te doorbreken. En uh, echt een, een gezicht erbij te, te hebben, ja. Yeah. En uh, dan zijn mensen die uh, van allerlei soorten en maten... van allerlei verschillende problematiek... en die ja. mogen gewoon via... Wat is dat dan? Via jouw website of via jouw Instagram? Of via... Hoe ja, werkt het Via mijn dat? Instagram. Uh, ik heb ook een e-mailadres. Uh, en daar kunnen ze eigenlijk uh, zich aanmelden. En uh, meestal geef ik dan iets van een opzetje. Uh, ik vraag, uh, joh, wil je een eigen foto gebruiken? Of zal ik een foto gebruiken? Uh, dat je anoniem erop komt. Of hoe wil je dat? Eh, hoe zou jij het voor je willen zien? Want het moet natuurlijk wel gewoon comfortabel zijn voor uh, die persoon die dat doet. Uh, die zijn verhaal doet. Uh, dus zo praten we erover. En uh, uiteindelijk komt er een uh, verhaal uitgerold. En dat uh, upload ik. En vind je dat... Het, het, het, helpt het jou zelf ook? Ja. Ja? Ja, juist om meer open te zijn. Ik vraag mensen altijd in de, in de mail van... Of uh, op het Instagram... Uh, Berichten van, uh, zou je willen afsluiten met hetgeen wat jou geholpen heeft? Of met een, een mooie boodschap of iets hoopgevends. En uh, vooral dat helpt. Ja, ja. ja, dat zijn natuurlijk de positieve dingen. Precies. Ja. Wat, ja. Heeft jou, uh, wat geeft jou hoop? Um... Want ik kan me voorstellen, hè, als je... Uh, en ik weet niet van alle dingen die ik heb gehoord nu toe van mensen. Uh, ik wil er helemaal geen gradaties aangeven. Maar de stieme stoornis is toch wel gewoon echt... Heel, heel naar. Ja. Als je altijd gewoon onder die ondergrens zit van het mijn, mijn leven is onvoldoende. Ja. Ik, ja, het, het, het, het, het lijkt me heel lastig om dan nog ergens een soort van hoop te blijven hebben. Van het gaat beter worden. Als je altijd onder die ondergrens zit. Dus je ja. eigenlijk nooit een moment hebt dat je je wel een beetje. Nou ja, toevallig zeg je vorige week dat je dan een zesje. Maar ja. ook nog maar een zesje. Ja, klopt. Maar. Um, Hoe hou je dan toch die hoop? Op dat, dat jij ooit op dat niveau komt... dat je lekker een acht of een negen kan ervaren op de dag. Die hoop heb yeah. je. Um, ik haat mensen die zeggen... het komt wel goed. <laughs> um, net zoals die Royce VC-reclame... het komt wel goed, schatje. Ja. Nee, dat, dat <laughs> uh, Zulke is dat, mensen ja. haat ik... maar mm. misschien komt het wel goed. Um, er zijn momenten, dat denk ik nu... maar er zijn ook momenten waarvan ik denk... het nou, komt allemaal nooit meer goed... Um, ik stop ermee. Mm -hmm. Maar toch... Ja, zulke dingen als maak ik bespreek, maar maar ook mijn, mijn studie en vrienden. en Vooral mijn vriend en mijn kat. Um, Houd het dan wel vol. Ik denk, ja. Dan leef ik maar even, nu maar even voor hun. En dan kan ik later voor mezelf leven. Daar hou ik in ieder geval vol. En um, je, je kan altijd morgen nog eruit stappen. Het mm -hmm. kan altijd morgen nog. Dus ja. dat, dat is jouw... Dat zit wel in jouw achterhoofd. van Ik heb altijd nog die... Ik kan er altijd uitstappen. Ja, het, het kan altijd uit, uitstappen. Ja. Ja, heb ik ook altijd gedacht. Tot mijn dochter geboren werd. Oké. Okay. En toen ging dat niet meer. Ja. Dus voor mij is dat kleine restje... hoop. Nou, het is ja. niet eens hoop, maar het is een soort van een, een laatste escape. Zo van, als het niet meer gaat, dan is dat mijn laatste redmiddel. Heb ik niet meer. Nee. Maar is het dan ook niet dat je dan nu eigenlijk dan voor een ander leeft in plaats van voor jezelf? Ja, een beetje. Ja. Nou ja, ja. Zo zwaar zou ik het ook willen stellen, want mm -hmm. ik, het is niet dat ik me altijd zo ontzettend vervelend voel, maar uh, op de momenten dat het me heel slecht gaat, dan, ja, dan is dat wel waar ik aan vasthouden. Nou, dan kan ik kan niet, kan er niet uitstappen. Dat nee, ik, voor iemand anders moet ik er gewoon zijn nog. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt dus wel als je een jaar of dertig bent, je bent nog super jong. Ik ben hartstikke jong. Als je een jaar of dertig bent, dat je denkt, nou, ik. Uh, tegen die tijd dan is het allemaal wel weer opgeklaard. Ja. En dan sta ik veel beter in het leven. En dan werkt het allemaal wat ik heb gedaan. Ja, die hoop heb ik dan wel nog. En ik denk ook uh, dat het me nu overkomt. Uh, dan heb ik in ieder geval een soort van IKEA-handleiding over mezelf. Uh, voor later. Hmm. Ja. En wat zijn nu... Want medicatie is één ding. Ja. Therapie is een ander ding. Heb je, heb je nu dan een soort pad voor jezelf waarbij je denkt, nou, als ik dit ga doen en ik ga straks dit doen... en die medicatie werkt, weet je... dan kom ik wel weer op dat punt dat ik uh, boven die zes uitkom. Ja, ja hoe dat dat voor me Ja, heb je daar ja. een soort plan voor in je hoofd? Uh, nou ja, ik denk niet dat ik uh, vandaag of morgen klaar ben... met uh, dit hele circus uh, genaamd de GELZ. <laughs> um, dat denk ik niet. Maar ja, dat hou ik dan natuurlijk wel vol. Want ik kan het schijnbaar niet alleen. En daarnaast wil ik het wel volhouden door um, mijn studie af te maken. Samen te gaan wonen met mijn vriend en mijn kat. En, uh, <laughs> <ja>. <laughs> en, um, en dan later iets te doen uh, wat ik leuk vind. En dat is wel um, mensen helpen. Ja. ja. En um, de eerste stap is dan samenwonen. Ja. En uh, zijn er plannen voor? Ja, uh, mijn vriend is net afgestudeerd. Oh. En uh, ze was een baan aan het zoeken. En was eigenlijk een beetje daarop wachten. Voordat we iets konden zoeken. Nou, die heeft twee weken geleden een baan uh, aangeboden gekregen. Dus uh, ja, dat is de eerste stap. Dus nou moet je, ofwel ik zie je een soort nee. van... Oh, oké, okay, dus het gaat heel snel. Nu moet ik... Ik vind het spannend. Vandaar ja, dat, dat ik het zo ik zeg. Ja, ja ik, dat is toch... Uh, mijn, ik zit in een studentenhuis. En dat is mijn eigen kamer. Het is een soort van mijn, mijn plekje. Uh, daar stoort niemand me. Um, dus dat is mijn plekje. Ja. En um, zo hoorde je mijn buik? Nee. Mag... Oh, oké. Okay. Oh. <laughs> ik hoorde het echt heel duidelijk. Um... Ik hoor wel stemmen, maar ik hoor geen buiken. Nee. Oké. Okay. <laughs> um, uh, dus ik vind het gewoon heel spannend om dan je eigen soort van stukje of je eigen plekje waar je kan terugtrekken dan te moeten delen. Ja? Ja. Lijkt me ook heel, uh, heel lastig. Ja. Heb je eindelijk je plekje voor jezelf gevonden? Klopt. Ja. En wanneer gaat dat, op wat voor termijn uh, speelt dat? Dat is ja. wel snel dus. Dat weet ik ook niet. Want dat weet je nog niet. Het is allemaal nog vaag. Nee, ja, um, een huis vinden, zeker in Haarlem, hè, waar ik woon. Willen we willen wel in Haarlem blijven. Dat is gewoon heel lastig. Dus dan, uh, particulier. Nee, er zijn heel veel mensen die daarop afspringen als er iets online komt. Dus dan, het is maar net of je een kans ja. krijgt. Het. Ja, ja, ja. Ja. Hmm. ja. En je vriend die heeft daar heel veel zin in, om samen te gaan wonen. Ja. En hoe is dat ja. dan? Voor, want dit lijkt me ook wel een beetje lastig als je iemand hebt die... Je partner is die daar een beetje oh, lastig. Mijn oh, studenten vlechtje alleen laten. Ik weet niet of het allemaal zo leuk is. Ja. Vo, vo, zitten jullie wel een beetje op hetzelfde niveau wat dat betreft? Wil um, ja. hij het liever dan jij? Um, nee, ik denk <laughs> dat we wel op hetzelfde niveau <laughs> zitten. Um, Je moet er elke keer is... om lachen. Ik denk er zit iets daar. Ja, omdat ik het echt gewoon spannend vind. En dat, dan lach ik altijd als ik iets spannend vind, hmm. om het een beetje te onderdrukken denk ik. Um, maar hij wil het ook heel graag. Hij woont nog thuis bij zijn ouders. Um, en hij wilt er ook wel gewoon weg. Um, zo eigenlijk. Um, de eerstvolgende therapie die je wilt gaan wil gaan doen... Welke doe je nu overigens? Want daar hebben we nog niet over gehad. Uh, cognitieve gedragstherapie. Oh, cognitieve gedragstherapie. En, en psychomotorentherapie. therapie. Uh. -M -t. PMT. t Ja. Oh ja, ik kende het alleen van de afkorting. Dus wat zei je dat het was? PM, uh, psychomotorentherapie. Oké. Okay. Uh, wat is dat? Um, ja, daar ben ik zelf ook nog niet helemaal achter. Ah. <laughs> um, in ieder geval psychomotorisch. iets... Psychomotorisch. Motorisch, wel beweging zit erin. Ja. Het is, uh, voor mij houdt het heel erg in om dingen, um, een, een beeld te vormen bij gedachten of... Om, om een voorbeeld te geven, um, laatst ging ik eigenlijk uitpluizen hoe mijn gezin vroeger in elkaar zat, hoe ik wilde dat het was en hoe het, um, wat in het ergste geval kon gebeuren. Bijvoorbeeld dan met stoelen, um, ik, dit, dit ben ik, ik sta daar en dan mijn ouders en mijn zusje, die staan daar en dan geef je een, die stoel een plek in de ruimte. Is dat, uh, toevallig heeft Marloes ook zoiets, is ik, dat een familieopstelling? Het, um, misschien wel, maar dan oh. met stoelen in plaats van mensen. Zij had het met mensen ja, volgens ja, mij. Ze dat ja, ze vertelden dat het fysiek dan mensen je neer op een bepaalde plek staan. Ja. Voor je vader, voor je moeder of voor iemand met anders. Ja, uh, ah, okay. le lege stoelen waren dat. Uh, ja, die praten alleen niet terug. Nee. Die zeggen nee. niks. Nou, misschien ook beter. Nee hoor. Ja. <laughs> nee. Nee. Het moet uitgesproken worden. Dus, uh, ja. Maar, dan, uh, okay, dus, maar die heb je nog niet gehad ofzo, of zo? Je, omdat je daar ook een beetje vaar over bent. Ja, dat heb ik al gehad. Die PMT heb je al wel gehad? Ja, ja, ja. Oké, okay, maar dus dan zet je je stoelen neer en dan? Wel, ik, hoe werkt dat dan? Um, nou ja, in ieder geval, mijn stoel stond dan met, uh, met de voorkant, zeg maar, naar de muur toe. Ja. En dan had ik mijn ouders een stuk aan de andere kant van de ruimte met mijn zusje... en die stonden met z'n drie op een rij samen. Zo had ik... Dat je dat beeldend maakt, zeg maar. Oké. Okay. Hoe dat eruit ziet. Dat zij ja. in een hoek afgezonderd van jou zijn. Ja, maar dan wel allemaal met z'n drie op een rijtje en dan dezelfde kant op. En dat ik dan de andere kant op sta met mijn hoofd tegen de muur, zeg maar. Hmm. Dat is een soort van doodlopen. En wat kant. doet dat dan? Brengt dat een soort van bepaalde gevoelens bij je naar boven? Ja. Ja, ik, ik, ik, moest, ik huil nooit, maar ik moest toen huilen. En ik dacht, nou, oké, okay, dan zal het wel helpen of zo. <laughs> <laughs> ja. En wat voel je dan? Voel je dan een afstand of zo? Of een, uh, ja, een maar disconek? ook gewoon zo was het. Uh, een soort van bevestiging van, zie je wel, zo was het, of zo. Uh, maar ook dan, dan zit je ze later neer van, hoe zou je willen dat het was? Mm -hmm. En hoe, hoe kan je daar dan nu aan werken? Zo. Nou, en hoe, de, hoe, hoe werk je daar dan aan? Dan moet je dus dat met je ouders dus ga gaan ik spreken weer gezellig en met je zes... uh, een keer in de week. Nee, oh. uh, dat, dat valt nu hartstikke mee. Ik ga er nu wel met plezier naartoe. Maar eigenlijk ja. klinkt het alsof je dat nog niet helemaal hebt afgesloten, als ik eerlijk ben. Uh, nou ja, het is heel recent dat ik dat gedaan heb. Um, dus ik heb, ik heb het wel afgesloten, maar ik ben er nog wel mee bezig. Ja, je blijft er natuurlijk aan werken. Ja, maar ik bedoel ook meer je, je, zeg maar de relatie met je ouders en je, en je zus. Als je dat nog zoveel doet, als je dat nog zoveel raakt... als je dus ja. in zo'n opstelling zit en je wordt daar heel emotioneel van... zou ik zeggen, daar is toch nog, nog een hoop te bespreken. Klopt, ik krijg, ga daar ook uh, EMDR voor krijgen omdat er toch ook wel dingen gebeurd zijn vroeger uh, waar ik wel jeugdtrauma aan heb uh, overgehouden. Ja. En die je wel. Ja, ik wil je niet per se heel erg direct naar vragen als je het zo. Half oh noemt. ja, ja oh. huiselijk geweld. Oh, echt waar? Uh, ja. Door ja. Wie, wie, je vader of je moeder? Uh, vooral mijn moeder. En maar die ik sloeg. was dan ook die persoon die dan wel uh, mijn mannetje stond en ik wel terugsloeg. Oh, oh, vechten. <laughs> ja. Jeetje. Ja. Zegt ze met een glimlach. Maar ja, zo was het wel. Ja wat heftig. Ja. Je moeder, die sloeg als ze boos werd, sloeg ze je. Ja. En ja, later dat niet werd dat ook terug. wel. Ja. Uit de familie ja, nu denk met ik karate ja, of ja, kickboxen. <laughs> ja. Uh, ja. Dat is wel heftig. Ja. Heb je daar met je moeder nog wel eens over gehad dan? Sindsdien. Ja. Uh, toevallig. Maar sloeg. Sloeg jij eigenlijk mij? Ja, omdat ze... We hadden het er laatst over en ze zei... Ik wist gewoon niet wat ik met je aan moest. Ik had het liever ook niet gedaan uh, of, uh, of willen doen. Maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En dan ja. denk je dan? Ja, dat is toch geen excuus? Ja, sorry. Ja. Ik, heb, ik, ik heb daar heel veel moeite mee. Nou, ja. niet per se. Ik, niet omdat ik je moeder iets wil verwijten of zo. Maar ik ken nee, heel de situatie nee, nee. niet, dus daar hou ik me altijd heel ver van. Maar ik denk dan persoonlijk terug even naar mijn situatie. Mijn dochter ja. van acht. En dan denk ik, ja... Ja, ik zou. Ik zou wel gewoon echt uh, oef, heel lastig om me voor te stellen, überhaupt, hoe dat dan gaat. Als... Ja. Ja, ik heb ook een, een, een Peterkindje. En dan denk ik, waarom zou je. Een kind slaan? Ja, waarom ja. zou je een kind slaan? Ja, begrijp dat, ik begrijp dat ook. Is misschien ook ja. mijn eigen onwetendheid en. Dat ik misschien niet in zo'n situatie... Ja, ik probeer ook maar iets te verzinnen. Want het zal vast niet je moeders wil zijn geweest om jou nee, te slaan. Nee, weet zeker, je wel. Niet, zeker niet. Het dus nee. is ook voor haar een soort onmacht. Ja. Maar je ziet dat het dus blijkbaar wel een hoop veroorzaakt. Ja. ja een trauma. Ja. En moet je dat ook weer apart gaan verwerken straks dan? Ja. Dus heb je allemaal weer aparte therapieën je... voor nodig? Ja. Ja, ook nog. EMDR, dus echt trauma met zo'n zo lichtje die van links naar rechts gaat. En dan, dan moet je nou, dat is wel een voordeel dat dat schijnt heel erg goed te werken. Dat zeggen ze inderdaad. Ja. ja. Dat heb ja. Ik, ik heb het dan nooit gehad, maar dat hoor ik wel heel veel over: dat het heel goed werkt. Ja. Voor traumaverwerking. Ik hoop het. Ga je de, begin je daar ook binnenkort mee dan? Um, ja, ik er uh, stabieler te voor zijn uh, om dat te kunnen. Ook oh, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Dat ja. je stabieler moet zijn. En hoe ja. testen ze dat dan? Of je stabiel bent? Moet je dan een bepaalde week niet onder een. Uh, Grens van vier zijn geweest. <laughs> ja, daar kan ik nooit beginnen. Nee. <laughs> um, nee. Ja, dan vraag ik me af. Want het is best lastig in gewoon, jouw situatie uh... om stabiel genoemd te worden dan. Als je altijd last hebt van depressies. Ja. En... en vier is voor mij stabiel. Dat is dat, uh, is dat ja. voor de mensen bij een EMDR ook genoeg dan? Dat ze denken, nou ja, goed. Dus ik hoop niet ja. over dan vier, laten we het dan maar doen. Um, ik denk dat het voor mij gewoon stabiel is. Voor mij is dat oké. Okay. Oh, het gaat om jou. Dus jij moet voor jezelf bedenken, ik voel me nu stabiel. Ja. En dan mag je die MDR doen. Het is ja. niet dat ze zeggen, oh, jij bent niet stabiel, je mag het niet doen. Dan nee, moet je zelf nee. Voelen. dat moet je gewoon zelf oh, okay. uh, voelen. En ja, zij moeten natuurlijk ook wel aangeven. zo van, hey, ja, Het, kan wel. Uh, het ja. kan wel. Nou, ik dacht dat je bedoelde dat zij dat moesten zeggen. Dat zij een oordeel moesten vellen over jouw stabiliteit. Maar dat moet nee. je dus gewoon zelf doen. Uh, ja. Oké. Okay. In mijn geval. Ja. ja. En die cognitieve gedragstherapie lijkt me ook wel uh, waardevol, denk ik, op sommige punten. Ja. Heb je daar wat aan? Ja. Uh, vooral dat, uh, dat anders denken met uh, gedachteschema's. Van uh, waarom denk je zoiets en klopt het wat je denkt? Ja, dat vooral hè? Dat, dat vooral. moet je heel vaak afvragen. Ja, en dat is wel... Dat werkt wel. Dat ik ook heel vaak denk, ja klopt het wat ik nu denk? Nee, het klopt helemaal niet. Let is waar ben je weer mee bezig. Ja. Kan je dat ook in, een, in je depressieve periodes? Nee. Nee hè? Dat is dan... Dat, uh, dan wordt dat relativeren, wordt het heel lastig. Ja, dan ja. is het gewoon het wel waar. Dus het leven is gewoon heel kut. Ja. Klaar. Ja, en niemand die dat beter gaat maken, dan komt het ook maar goed. Nee. Dus daar nee. is die cognitieve gedragstherapie dan weer niet zo heel goed voor. Nee. Dus eigenlijk zou je een combinatie moeten willen. Dat is dan, zoals ik het maar een beetje nu hoor van je. Medicatie, antidepressie, die goed werkt. Ja. Die je een soort van boven een bepaald grensje heen trekt. En zodat die andere ja. therapieën beter werken. Ja. Dus die hoop heb je nog steeds? Ja, nu wel. Dus ik dagelijks denk, nou, het komt inderdaad nooit meer goed. Uh, dit is iets waar ik voor de rest van mijn leven mee ga zitten. Kan je je dat voorstellen? Tot dat het je... zo zou zijn? Ja, dat we over 30 jaar nog een keer afspreken hier in huis voor de Gezondheid. En dat je 50 bent en dat het eigenlijk nog steeds allemaal niet heeft gewerkt. Heel eerlijk? Ja. Dan weet ik niet of ik dat nog ga volhouden. Of je er dan nog bent, bedoel ja. je? ja. Oei, oei. Ik vind het raar om te zeggen. maar Ja, nou, ik kan me het wel voorstellen ook. Omdat ja. je denkt dat die periode zo lang is. Dat je het nog ja. zo lang moet volhouden. Als zonder ik dat, dat dan zo verandert. lang met deze kwaliteit van leven. Dat dan zo lang moet volhouden. zou ik knap vinden van mezelf. Vind je het ja. nu ook al wel knap van jezelf? Dat je zo ver bent gekomen tot je twintigste? Ja, eigenlijk wel. Er zijn zoveel dagen geweest dat ik dacht. Nou, uh, ik geef het op. En ik zit hier nog steeds. En ik heb wel uh, van alles opgebouwd. En ik volg mijn studie nog steeds. Ja. Uh, ik heb maak het bespreekbaar zo eventjes uit mijn losse mouw geschud. Precies. Om uh, moet te kijken waar ik nu wel ben. Ja. Kan je daar ook wel gewoon dan eerlijk naar jezelf naar kijken? Want ik heb toch wel een hoop positieve dingen ook gedaan in de ja. afgelopen tijd. Ja. Ik je hebt heb een, een vriend, je een, uh, een kat. Een kat. Zoals <laughs> ja. samenwonen. <laughs> ja. Met je ouders gaat het weer langzaam ietsjes beter als ik je zo hoor. Ja, klopt. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve dingen. Ja, maar die kan je niet bedenken als het zo slecht gaat. Dus ik heb ze ook allemaal opgeschreven. En die zit dan aan de voorkant van mijn agenda. Um, om daar wel even naar te kijken. Als ik denk, nou, um, ik kan niks. Ik kan wel ja. degelijk wat. Ja. ja. Dus dan moet je jezelf eigenlijk aan herinneren. Ja. Af en toe. Ja. Ik heb eigenlijk iemand nodig die dat... Dat heb ik dan nu. Die dat dan tegen me zegt. Of een, een videobandje van mezelf die het tegen mezelf zegt. Ja. ja, doe je dat ook? Neem je berichten voor jezelf op af en toe? Nee, maar ik bedenk me nu net... Nou, misschien moet ik dat maar doen. Ja, dat is, heb ik ook wel eens een keer gehoord. Dat mensen ja. in een positieve bui... Dus dan denk ik, oké, okay, ik ga nu even mezelf in een negatieve staat toespreken. Ja. Zo van, hè, dus degene die aan de andere kant luistert, dat is de depressieve mij. En ik ga ze even vertellen wat ik ervan vind. Ja, en, uh, van Hé erg kom je bed uit, ja, maak een kopje koffie precies. voor jezelf. Precies, ga ze gewoon even wat doen. En, uh, uh. Dus eigenlijk al die vervelende dingen die andere mensen niet tegen jou mogen zeggen. Van, ah ja, kom op, hè, kom op. Het komt wel goed, kom Komt gatje. wel goed. Nee. Dat, dat kan je als jezelf natuurlijk tegen jouw depressieve zelf misschien wel zeggen. Ja, want dan weet ik ook dat dat de positieve zelf is. Ja. En die komt er dan waarschijnlijk ook nog wel een keer. Precies. Ja. ja. dat geeft je dan misschien een beetje hoop. Ja, goed idee. Ja. Ja. ja nou, wat zou je nu tegen jezelf willen zeggen als je nu... Want je zit nu wel bij vier, zo. Ja, ja, ja. Vier, zo. ja, ja. Wat zou je tegen jezelf uh, die luistert naar deze podcast in een hele depressieve stemming willen zeggen? Nou, oké. Okay. Doen we hem uh, goed. even ja. rond één uur en zeven <laughs> minuten zitten we nu. Oké. Okay. Dus uh, dan kan je daarnaartoe doorspoelen en dan zeg ja. je, hoor je ja, dit. Ja, ja, Lieve, lieve Larissa. Nee, hoor. <laughs> <laughs> um, kom je bed uit. Maak die kattenbak wel schoon. Um, <laughs> arme kat. Arme kat. We um, um, gaan uh, een blokje wandelen. En uh, zet een lekker kopje koffie voor jezelf. Uh, ik weet dat je het haat als uh, iemand zegt... het komt wel goed. Maar misschien komt het ooit wel goed. Het komt ooit wel goed. Ooit, Zeg ja, ze. mag ik niet zeggen. Dat weet ik niet. Nee, nee. nee. nee dat, Ik ben snap ik dat heel goed. Voor. Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Dat is heel vervelend. Want Dat is... Uh... Dat weten we niet. Het nee. is alleen maar ho te hopen dat het zo gaat. Ja. Uh, heb je een goede hulpverlener? Ja. ja? Nu wel, zeker. En ja, dat ja. is een psycholoog? Of een... Uh, SPV'er, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. En een psycholoog. Een psychotherapeut. En een uh, verpleegkundig specialist. En een psychiater. En een maatschappelijk werker. Dus. Holy moly. <laughs> en die spreek je allemaal even vaak? Of dat Nee. toch niet? Nee. Nee, uh, nee, ik spreek die, uh, dat is ook, denk ik, volgens mij case manager. Weet ik eigenlijk niet of zij dat is. Maar die spreek ik uh, elke maandag. Dat is mijn uh, sociaal psychiatrische verpleegkundige. Mm -hmm. En dan... Uh, en wat doet ze dan in even de week met je door? Hoe ging het ja, afgelopen week? En, uh, waar kun je aan werken? Wat gaan we deze week doen? Hoe moet ik nog iets voor je doen? Kan ik nog iets voor je regelen? Afspraken? Een soort van een uh, secretaris. Nee hoor. <laughs> <laughs> ik weet dat ze dit ook luistert, maar zo is het oh. niet hoor. Ehm... Um, en, uh, en dan elke dinsdag psychomotoretherapie. En dan soms ook nog verder een andere dag uh, ja, met de psycholoog. Ik, vind ja. het, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik dit allemaal hoor... en ik stel mezelf voor dat ik zeg maar leef in mijn meest depressieve periode, altijd... Uh, dan zijn dat een hele hoop afspraken, een hele hoop gesprekken ja. in de week. Uh, je hebt nog een stage, je ja. hebt nog school heel veel. Ja, klopt. Als ik me dat klopt. Als ik je dat nu zo hoor zeggen. Denk, hoe doe je dat dan heel de week? Want die, die stemming, die sleep je over overal mij naartoe. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, als ik dat niet zou hebben allemaal, dan zou ik lang in mijn bed liggen, Rond Maar dat doe je dus nu niet? Um, Omdat je een afspraak hebt, denk je, nou, dan ga ik er maar uit, dan ga ik wel ja, de, de dag beginnen. Dan ga ik maar de dag beginnen. Je zegt niet dingen af. Je belt niet af. Je nee. je zegt, oh, ik heb gezin, ik ga niet. Nee, dat, dat kan ik mezelf niet veroorloven of zo. Dat, dat, nee, dat Dat vind, ik, ik, dat vind ik wel bijzonder, ja. want dat is, uh, als ik depressief ben, dan moet, er, dan moet ik mezelf wel echt heel erg motiveren om zo'n volle week als die van jou nu... Uh... Ja, maar dan bedenk ik me, um, uh, dat, dat denk ik dan, elke keer, oh ja, maar dan zeg ik nu die afspraak af, en dan moet die ander dan wel niet denken, stel uh, ik die ander dan teleur, mm -hmm. en dan denk ik eigenlijk, oh, nou, dan ga ik maar mijn bed maar uit en dan ga ik er maar heen. Ja, ja, weer voor iemand anders. Ja, want zoek niet. Dus voor iemand anders inderdaad. Ja. ja. Dus je, dat soort dingen die werken eigenlijk het beste als je dit voor iemand anders doet. Ja. ja, dat is wel een groot thema hoor. Ja. Uh, het, het doen voor iemand anders. En ik moet het eigenlijk doen voor mezelf natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Is dat zo? Als het werkt, als jij het voor iemand anders doet en dat werkt. Ja, het erheen gaan, dat doe ik want voor iemand anders. Want als je het voor anders. jezelf zou doen, dan zou je misschien in bed blijven liggen. Dan zou je misschien denken, nou ja, ik hoef niet zo'n rekening te houden met iemand anders. Ik doe nee. het voor mezelf, ik blijf lekker in bed. Dan geef ik aan toe. Ja. Dus uiteindelijk, door het voor iemand anders te doen, doe ik het voor mezelf. Uiteindelijk is dat ja. beter voor jezelf. Ja, denk klopt. Gewoon ja. een inzicht. Ja, hè? <laughs> Zo. <laughs> het, uh... Ja. ja. Nou, ik ben een psycholoog uh, gesprek, Ja, inderdaad. Uh, inderdaad. Um, heb je dingetjes, als je nou één ding aan jezelf kon veranderen, um, wat zou je dan veranderen? Um, mijn um, stemming, denk ik, wel. Ja, dat lijkt me ook. Dat, dus dat hij yeah. positiever is. Ja, ja. want dan, uh, dat lost dan andere dingen ook wel op, ben ik van overtuigd. Ja, denk je, zijn er dingen, dus bijvoorbeeld dat snijden, denk je dat dat daar ook mee weggaat? Ja, want waarom zou ik dat dan doen? Ik weet het niet. Ja, precies. Ja, nee, ik weet ja, het echt niet. Nee. Nee, ik heb geen um, Misschien uit verslaving of misschien uit uh, troost of misschien uit... Uh... Ja. ja, maar dat, ik doe dat alleen maar als het echt niet goed gaat. Dus dan als mijn stemming beter zou zijn. Dan zou, denk, daar, geen zou zijn. daar geen aanleiding voor zijn. Ja. ja. Heb je hier met je vriend ook wel eens over gehad... over hoe jouw leven er dan samen uit gaat zien? Ja. ja. Ik bedoel... Uh, normaal gaan ja. mensen één keer, twee keer per jaar op vakantie... Uh, ik zie je al lachen. Mm -hmm. Is dat iets wat jij wel ook kan met je vriend? Ja, dat doen we heel vaak. Oh, dat doen we heel vaak. Ja, en um, dan, uh, we wonen dan uh, om de hoek van Bloemendaal. Bloemendaal. Een aardig oude Ja, precies. Oh. Ja, en dan, um, dan zeggen we altijd... Oké, okay, dan wonen we hier later. En dan... Um, nou ja, wat niet voor haar vakantie dat, dat hebben we dan niet voor ogen. En dan wonen we hier later. En dan, mijn vriend is heel van de auto's. Dan hebben we een Porsche 911. Heel Oeh. specifiek, hij wil de Porsche 911. En dan, uh, dat wil ik eerst. En daarna gaan we van naar kinderen kijken. En dan, uh... Oh, eerst de Porsche, dan kinderen. Ja, dat, dat noemt hij ook als een kind. <laughs> ja, het, echt, oh ja, het is een echte man hoor. Ja. En uh, nou ja, zo... So. En uh, weten dat het natuurlijk allemaal niet echt haalbaar is. Nee, misschien. Nou, ik ook knows. wel. Yeah. Yeah. Blijf dromen. Blijven dromen. Uh, dus zo. Okay. Uit een grapje, maar uh, kan er ook wel in het echt hier naar kijken. Ja, want dat is natuurlijk ook wel wat je doet, natuurlijk, als je jong bent. Dat je denkt: nou, hoe ziet de toekomst eruit? Gaan ja. we samen kinderen krijgen? Gaan we? Ja. Uh, waar, waar gaan we wonen? Waar gaan we ons plekje. Precies. So, daar hebben jullie het wel echt over. Gaat het allemaal lukken? Ja. Nou ja, gaat het allemaal lukken? In de zin ik van. Ik denk het wel. In de zin van samen zijn. Dat samen zijn lukt sowieso. Ja? Ja. Dus, dat, uh... dus als ik het zo begrijp is jouw vriend heel, heel begripvol. Ja. Want dat moet ja. je wel zijn denk ik. Met iemand, om met iemand samen te leven die, nou ja, 90% van de tijd een hele sombere stemming heeft. Klopt. Ja, ik heb uh, af en toe als ik dan uh, weer s'nacht jankend hem wakker maak. Dan vraag ik ook altijd, waarom ben je nog bij me? Ja. En dan denk ik, ja, ja, vind je gewoon leuk, zegt hij <laughs> <En> dan. En uh, <laughs> dan denk ik, oh ja, nou ja. En dan vraag ik weer, ja, maar er zijn toch veel leukere meisjes? Nee. nee, jij bent gewoon leuk. En ik wil met jou zijn. Dan denk ik, oh ja, ja misschien komt het allemaal goed. Tuurlijk. ja, ja Liefde maakt blind is er altijd. Ja, ja schapje ja. ja, ja. Dat... Nee, maar serieus. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, houden van is wel heel belangrijk. Dan kun je een ja. hoop hebben voor mensen, denk ik. Ja. Dat hoop ik altijd bij mijn vriendin tenminste ook. <laughs> ja. Dat ze een hoop voor me kunnen hebben omdat ze van me houdt. Ja. ja. Maar kan ze dat ook? Ja, dat neem ik aan van wel. We zijn al 20 ja, jaar samen, ja, dus okay. ik... Uh, had ze het inmiddels wel een keertje mogen zeggen, denk ik. Dat, uh, <laughs> ja, inderdaad. Want ze doet het ook alleen maar voor iemand anders. dat is ook niet. Ja, is ook niet. Kies voor jezelf, zou ik nee. zeggen. Nee. Um, Oké, okay. nou ja, wel vrij interessant allemaal. En ik, ja. Ja, ik zit alleen nog wel een beetje te denken aan... Uh, zeker omdat mijn relatie met mijn ouders ook niet zo heel fijn is, denk ik... Er zijn toch wel, als ik dit zo hoor... nog wel een hoop dingen die je moet uitpraten, denk ik, met jou. Dus maar ik wil niet een op psycholoog opnemen. Nee. Maar zo klinkt het wel. Zo van, oh, jullie moeten echt nog wel een keer echt goed om tafel zitten... om uh, een hele gezellige kerst, als dat ooit tenminste weer mag... met dat... elkaar in één huis kerstvieren. Omdat een keer weer helemaal gezellig en glad strijken... denk ik dat er we nog wel een hoop gesprekken moeten voeren, of niet? Ja, maar dat, voor mijn gevoel is het ook een beetje... dan een oude koeien uit de sloot halen. En ik denk dan ook heel vaak... wat er gebeurd is, is gebeurd... Kan toch niet Daar kunnen we toch niets meer aan veranderen. En zij doen hard hun best. Ook met um, schematherapie voor onze relatie. En ik doe hard mijn best. Dus dan... Zij uh, ja. doen zelf ook therapie? Ja. Oh, dat is wel heel goed. Ja, hè? Ja, dat vind ik heel knap. Ja. Ja, dat, is niet, dat, dat doen we, veel ouders niet. Tenminste, dat heb nee. ik nog niet zo vaak gehoord. Nee, klopt. Ah, oh, dat is wel. Complimenten voor jou dus. Ja, inderdaad. Mam, pap, <laughs> <Ja>. complimenten. <laughs> jullie ja. ja. doen dat samen of zij doen, jullie, zijn, doen dat apart en jij doet dat apart? Zij doen dat apart. Okay. Uh, ik ben wel één keer meegeweest, maar um, ik doe dat liever apart. En waar hebben, jullie, waar hebben zij het dan over? Weet je dat? Weet ik niet. Nee. Nee? nee. Wel, misschien het omgaan met. Ja. Of wat moet ik wel vragen, wat moet ik niet vragen? Ja, want we zitten natuurlijk vanuit één kant te praten nu, maar ik kan me ook heel, voor, heel, heel, heel, heel goed voorstellen dat het voor ouders natuurlijk ook... Een drama is als je je kind zo ziet lijden en je weet niet wat je ja. moet doen. En zeker, want ik betrok mijn ouders er natuurlijk niet uh, nee. bij. Dus ik deed het allemaal in het geheim. Um, zeker dat. Heb je, je ouders ook nooit gezegd, had het maar gezegd, en dan hadden we je geholpen. Ja, klopt. Ja, dat, dat zeggen ze vaak. Maar dan denk ik, ja, hoe dan? Hoe had je me dan geholpen? Maar ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk. Ja, dat is, ja, dat is lastig. Dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Maar ouders zijn er in principe wel om hun kinderen natuurlijk te helpen ja, groot te worden. Klopt. Maar het moet natuurlijk ook wel van beide komen. We moet dat natuurlijk wel toelaten. Ja, ja. Ja, ja klinkt ja. een beetje alsof dat nog niet helemaal opgelost is uh, hier en daar. Er zit nog wel een, <lacht> een kleine spanningsboog, uh, ja zeker. En met je zus? Is het, gaat het daar, heb je een goede relatie met je zus? Ja, ja. Dat vind ik wel, ik ben er wel echt, ik neem wel de rol van grote zus wel op me. Dat ik wel echt trots op haar ben dat ze nu in het examenjaar zit en, uh, en uh, een, een, een, een vervolgstudie heeft uitgekozen en zo. Dat ik wel trots op haar ben. En ik. Uh, dus niet dat ik haar dingen verwijt, of dat ik denk, uh, door jou is het allemaal gekomen, want dat is zo niet helemaal zo. Ben je, ben je wel jaloers op je zus? Vroeger. Mm -hmm. Vroeger wel, ja. Nu niet. En dan voornamelijk op de aandacht die zij kreeg. Ja, ja. ja, dat uh, mijn ouders overal mee heen gingen. En ik moest dan uh, op de fiets uh, door de regen naar mijn... Uh, klarinetles. Klarinetles. <laughs> Niemand ja. kwam kijken naar jouw klarinetles. Nee. nee. nee uiteindelijk wel met, uh, met de concerten en zo. Dat ze wel kwamen kijken op een zondagmiddag. Maar ik moest dan door de regen. Ik werd niet gebracht. Ja. En zij werd overal heen gebracht. Hm. Dus ik kwam kijken. Ja. En heb je daar met je dus ook wel eens over gehad? Ik vond dat wel heel vervelend dat jij over een hebt En ik zat een uh, meentje klarinet spelen. Nee. Ik ben denk ik bang om dan dat een beetje te verpesten van onze band. Ja. Dus dan, uh... Maar ja, je verwijt haar dan niks op door dat te zeggen nee. eigenlijk. Nee. Nee. Dat klopt. Maak oh. het bespreekbaar. Ja, ik wilde net zeggen, hoor. Die die die, die dingovertuiging te Maak, Maak het, het bespreekbaar. bespreekbaar. Ja. ja. Dat uh, dat zou ik je dan in dat geval wel eens aanraden eigenlijk. Ja, ik denk ja. dat dat alleen maar de band versterkt eigenlijk. Maar goed, ik, ja. ik, ken, natuurlijk niet, ik ken jou niet, ik ken de situatie niet, dus misschien moet ik mm. helemaal geen advies geven. Maar volgens mij is eerlijkheid altijd heel goed om te doen in dit soort situaties. Ja, en ik weet ook helemaal niet hoe zij er tegenaan kijkt, hoe dat allemaal vroeger is uh, gegaan en gebeurd. Want zij zat er natuurlijk ook tussen. Zij maakte ja. er ook al die ruzies mee. Dus misschien is daar een open gesprek inderdaad wel... Uh. Mooi of goed Altijd denk. goed, denk ik. Een open ja, gesprek. Een open zoals gesprek. Dit. Ja. Uh, ja. Hoe gaat jouw... Uh, is de stichting eigenlijk die je het opricht? Of is het gewoon... Nee. Een, uh, het is niet officieel zo'n stichting. Het is niet officieel echt een, een stichting. Het is eigenlijk gewoon een, een social media... Platform, Platform, zoals ze dat ja. zeggen. Ja. Ja. En um, daar, uh, mensen kunnen dat vinden op gewoon... Hoe heet dat Instagram-account? Het uh, maak het bespreekbaar. Oké, okay, lekker Achter simpel. Achter elkaar gewoon heel simpel. Ja, ja. en daar gaan ja. dus in, ook als je zelf denkt... Nou, ik zou wel zo'n verhaal uh, willen delen. Graag. Hoe, hoe werkt dat? Is dat een, uh, een, een, een essay? Uh, een, een groot uh, boek, uh, uh, linia nee. Of is het gewoon een klein stukje? Het uh, is dus een, een klein stukje. En ik zeg altijd, deel wat je wilt delen. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat het niet... Uh, ...triggerend is voor andere mensen. Um, het moet wel, um, andere mensen moeten er wel hoop uit kunnen halen. En um, eigenlijk op basis daarvan. En als mensen dat lastig vinden, heb ik een paar vragen van... Eh, ...hoe merkte je um, dat je anders was of dat je een kwetsbaarheid had? En wat heb je toen gedaan? Hoe is dat verder gegaan? Hoe zit je er nu in? En wat wil je andere mensen meegeven? Ja. Wat heb je geleerd van deze... Wijze levensles. <laughs> ja. ja, en dat is wel goed, denk ja. ik, voor andere mensen ook om te leren en te lezen. Ja, laat ook zien dat het dus ook daadwerkelijk wel beter kan worden. Ja. ja. Heb je zelf, als je nu bedenkt dat er mensen luisteren die ook een jaar of 15 zijn, misschien wel, misschien een jaar of 16, 17 die een beetje ook kampen met dit soort, nou ja, of die veel herkennen in jouw verhaal. Ja. En denken, ik ga het allemaal wel zelf oplossen, bekijk het allemaal maar. Is er iets ja. waar, waar je van geleerd hebt dat je denkt, nou zo moet, je, zo moet ik het toch maar... Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het echt niet meer zo doen. Dan zou ik, dan zou ik dit anders doen. Um, dan had ik eerder hulp gezocht. Nog eerder. Je hebt al zo vroeg hulp gezocht. Op je vijftiende. Ja. Nog eerder. Je was al thuis toen je klein was. Klopt. klopt hulp ook. in huis. Um, maar ik merkte dat het echt niet goed ging daarvoor al. Het was eigenlijk op een dieptepunt dat ik hulp zocht is nog eerder. Dus jouw tips zou um, zijn: ga, ga zo snel mogelijk aan de bel hangen dat er iets is. Voordat het echt um, echt crisis is, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Okay. Dat je ja en dat je niet bang hoeft te zijn over wat er daarna gebeurt. Nee, want dat is natuurlijk ook voor veel mensen een hele moeilijke stap om te zeggen: ik, nou, oké. Okay. En dan ga ik naar de huisarts. En waar kom ik dan terecht? Dan kom ik naar ja? een psychiater. Dat wil ik helemaal niet. het is ook een erkenning van je probleem. Ja, hè? dus het... dan heb ik echt iets. Ja, nou ben ik echt ziek. Ja. En dan ben ik ben nooit meer goed. Um, dus hoe erg is dat stigma? Nou, enorm. Ja. Het stigma is enorm. Ja. Um, maar ja, ik bedoel, als jij... Um, een lange hoofdpijn hebt... of je hebt last van je knie... dan ga je toch ook naar de huisarts? Maar dit, nu heb je last van je hoofd. Ja. Ik... Um, ik weet niet meer wie dat zei tegen mij. En die zei... Uh, ja, als je een, uh, een, een blaasontsteking hebt... Um, dan komt er... Um, weet niet meer, hoe, hoe was het nou? Oh ja, dan... dan um... Nee, ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval... Je hoofd produceren dus ook dingen. En dat zijn gedachten. En die dan zijn dan ziek. ja dat... En zij had het dan over een blaasontsteking. Die dan... Met bacteriën? Ja, zoiets. So ja. Ja. Komt er even niet lekker uit. Maar, nee, ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, het is een productie van je hoofd, maar je hoofd zie. Ja, ja, precies. Er komen gewoon gedachten in je hoofd die je eigenlijk helemaal niet hoort zitten. Dat ja. komt omdat je hoofd niet helemaal in orde is. Ja. Ja. Klopt. En it, nou ja, goed. Het is een stigma. Ja. M maar goed. Uh, het is, uh, we maken het wel steeds meer bespreekbaar. Ja, en er zeker. Is, ja, jouw stichting zijn heel veel uh, platformen waar mensen tegenwoordig ook kunnen praten. Uh, ja, is een podcast. Er is een podcast. <laughs> dus ik zou zeggen, ondanks dat stigma, ga gewoon vooral wel die hulp zoeken. Want het, ja. uh, je kan het in je eentje vaak niet, uh, niet oplossen. Nee, het is heel zwaar om te dragen. En, uh, af en toe kan je dat gewoon niet alleen. Nee, zelfs nee. niet als je hulp krijgt, zoals jij. Ja. Met van verschillende kanten. Met verschillende therapieën, verschillende pillen, verschillende mensen zelfs. Ja. Blijft het nog steeds een uh, worsteling. Ja. Ja. Nou, ik wens je er in ieder geval wel heel veel succes mee. Thanks. Maar ik ben niet zielig, hoor. Oh, maar dat zeg ik ook <laughs> helemaal niet. Maar, nee, dat je maar dat jouw leven mm -hmm. misschien wel wat ingewikkelder is. Ja. Daar denk ik dat we wel objectief kunnen zeggen dat dat, dat zo is. Dat is wel zo, ja. ja. ja en uh, nee, ik vind je helemaal niet zielig, sterk nog. Ik vind het heel krachtig dat je zo'n uh, zo uh, initiatief opstart. En ja. andere mensen daarmee probeert te helpen. Uh, en met je opleiding hetzelfde. Dat je daarna ja. probeert straks ook weer mensen mee te gaan helpen. Ja. Uh, het enige wat ik dan... Maar ik haat het om advies te geven. Maar dan zou ik zeggen in dit geval probeer ook naar jezelf toe te denken, hé, ik, Klopt. Mag, mag ook, ik kan ook dingen voor mezelf doen. Ja, dat komt wel, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop, hoop het voor het je. Ja. En ik hoop dat de medicatie werkt. Ja. Ik hoop dat alle andere therapieën werken. Ja. ja Dat hoop ik eigenlijk een beetje allemaal voor je. Thanks, ja, ik hoop het ook. Heb je er vertrouwen ja. in? Als je ik denk bent. dat het een lang proces is en dat het nooit helemaal weggaat. Maar dat het wel beter kan worden. Dat misschien dat vuurtje, misschien wel een 5,5 kan worden. Want 5,5 is ook voldoende. Dat is voldoende? Ja. Studenten 6. Ja. ja. Het oh, is voldoende. Is voldoende, is voldoende. Ja, daar zou ik wel heel blij mee zijn. Oké. Okay. Ja. Ik hoop het heel erg voor je. Ja. En dankjewel dat je vandaag naar Amerswoord komen. Natuurlijk. Wil je meer weten over het initiatief van Larissa? Kijk dan op Instagram op het maakhetbespreekbaar. En wil je zelf wil bij psychische problemen? Neem dan, je weet het inmiddels contact op met je huisarts. Heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week een nieuwe pillenkast. Graag tot dan.